Ja, dames en heren, jongens en meisjes zie weer een nieuwe aflevering van Stuurloos, de vier alweer. We hebben Jurjen, Eike de Vries en Rick uiteraard. Mijn naam is Johan. Ja. En in uh, mm -hmm. deze uitzending gaan we wederom de wonderen van de zelfsturing uh, bespreken. En dit dus wordt uiteraard weer een hele speciale uitzending. Want uh, deze keer gaan we kijken naar alle alternatieven voor... Uh, oh, dat was een heel rijtje. Volksverzekering zag ik. Rechtspraak, politie, leger. Ja. Uh, zeg maar alle, alle overheidsdiensten die je maar kunt bedenken gaan we op Frontier. dit moment... Uh, Alternatief uh, voor presenteren. Want ja. die dingen bestaan al gewoon, hè? De wegen? Ja, heel erg veel van, ook in Europa. Tienduizenden yep. kilometers, ja. Ja, en uh, misschien bij uh, als je een koopwoning hebt, van je voordeur naar de straat. Dat is ook een uh, vaak privéweg. Maar mm. uh, goed, ja, we gaan, uh, ja, we gaan uh, ons uh, daarover uh, buigen. Uh, als je uh, in de chat wil, uh, als je wil reageren, kan dat uiteraard in de chat. En uh, ja, zullen we daar ook op uh, reageren? Voel je vrij? Ja, oh, Rick, de micro is all yours. Nou, helemaal goed. Uh, laten, we, laten we eens beginnen met de verzekeringen. Uh, wat, misschien staan niet zo gek veel mensen daarbij stil, want dat wordt altijd automatisch van je loon ingehouden. Als je, als je in loondienst bent, als je zzp'er bent, dan weet je er alles van dat je zelf allerlei verzekeringen moet regelen, maar... Uh, als je in bent, sta je er misschien niet zo bij stil. Dan wordt er van alles afgeschreven voor, uh, voor... het overheidsdeel van de ziektewet. Voor werkloosheid. Voor arbeidsongeschiktheid. Pensioen, et cetera, et cetera. Uh, en eigenlijk is dat... heel raar, want dat, dat kun je... gewoon zelf verzekeren. Dus uh, Voor mij altijd de vraag geweest van... waarom gaat de overheid daar nu tussen zitten? Daar loop ik dan ook wel op vast. Uh, voor ZZP'ers is het trouwens... Uh, het broodfonds. Hè? Die, uh, dat is een soort onderlinge verzekering voor ZZP'ers. Want meestal uh, tussen... De 20 en de 50 uh, mensen ongeveer. En die, uh, ja, die zeker voor, uh, voor allerlei risico's in het leven. En voornamelijk gaat het natuurlijk om, uh, om inkomenszekerheid. Hè. Dat kun je om allerlei namen geven, maar uh, dingen kosten geld waar je, waar je tegen wilt verzekeren. En daar heb je geld voor nodig. Dus dat, uh, dat kun je dan krijgen uit die onderlinge verzekering. Maar zijn er nog andere alternatieven dan alleen uh, broodfonds Of is dat echt de enige? Voor nou, ZZP, het op... is je... ja. Eigenlijk, het is misschien wel leuk om te, ook, uh, toch even een beetje stil te staan over bij het Broodfonds zelf. Dat het best wel een breed ietsje is. En dat het veel voordelen heeft op zich van de normale verzekering. Okay. Ja, het, uh, het stelt je in staat om onderling afspraken daarover te maken. Ook over de voorwaarden waaronder je uh, verzekerd wilt zijn. En eigenlijk is het Broodfonds dus eigenlijk gewoon een soort open verkoepelende organisatie. Dus het is niet één verzekering. Er vallen, uh, vallen allerlei verschillende verzekeringen onder. Uh, dus het is eigenlijk meer een soort coördinerend orgaan die, uh, waar mensen informatie uitwisselen over hoe je dingen zou kunnen aanpakken wat betreft onderling verzekeren. Uh, er zijn, inmiddels zijn er zo'n 583 groepen uh, die, uh, die zich daarbij hebben aangesloten. Die hebben allemaal een beetje hun eigen manier om die dingen te regelen. Er zijn natuurlijk gewoon wel bepaalde standaarden van wat, uh, wat de handigste manier is om dingen te doen. Om een bepaalde uh, aansprakelijkheid te voorkomen, dat soort dingen. Uh, maar ja, er zijn inmiddels toch, uh, wat is het? Meer dan 26.000 ondernemers die zich op die manier verzekerd hebben. Dus die zijn niet allemaal bij elkaar gek, zullen we zeggen. Nee. Is, is het ook zo, even Rick, um, want het is weer een tijdje terug. Uh, het Broodfonds vanwege het persoonlijke karakter dat mensen ook weer eerder zelf geneigd zijn om aan de slag te gaan. En dat ja, het ziekteverzuim, dat soort dingen veel lager is dan bijna normaal, verzekering. Ja, ik heb dat, dat effect op het ziekteverzuim niet zo in mijn hoofd... maar je, je kunt je natuurlijk wel voorstellen dat als je zulke kleine groepen hebt... inderdaad de maximale man of vijf, hoor ik ook... Uh, ja, je, je kijkt er natuurlijk filmpjes over... en dan uh, leggen mensen ook uit hoe ze daar zelf in staan. En die zeggen, als het groter wordt dan dat... Uh, dan ken je elkaar ook niet meer. En dat is dus een belangrijke eigenschap van zo'n broodfonds. Uh, je kent elkaar onderling, dus je weet ook wat je aan elkaar hebt. En, uh, uh, en je kunt elkaar onderling ook aanspreken als je denkt van... Hey, uh, dit moet op een andere manier, bijvoorbeeld. Of welke ideeën heb jij erover? Hoe zouden we dit kunnen regelen? Uh, en we hebben eerder al gezien, uh, dat is in een eerdere uitzending, dit, uh, heb, je, heb je denk ik nog gemist, maar. We uh, hebben het gehad over de voorwaarden voor zelfsturing. En dit is nu typisch een voorbeeld van een zelfsturende organisatie. En een van die voorwaarden is dat. Uh, uh, dat mensen zich verbonden voelen met. Uh, uh, met de andere mensen binnen zo'n organisatie. En dat ze ook gewoon echt zelf te delen. Dus dat het niet van bovenaf aangestuurd wordt Nou, dat brood van, die mensen die spreken dat onderling af met elkaar. Uh, en die komen voor, voor hun tot de beste oplossing die er mogelijk is. ja, nou ja wat betreft die arbeidsongeschiktheid, dus sorry, dit is, dat is, gewoon, ja, dit is volstrekt, voor mij volstrekt onbegrijpelijk dat een overheid zich daar nog in mengt. Want het, daar heb je allerlei verzekeraars die, uh, die gewoon inkomensverzekeringen daarvoor aanbieden. Dus het is helemaal niet nodig dat, dat de overheid zich daarin met een soort middelman, die uh, wat mij betreft ook helemaal niks toe te voegen heeft. Dus, ingaan op de grootste nadelen daarvan, dat de overheid zo'n grote rol uh, neemt. En stel dat er een luisteraar is die wel gelooft in een ontzettend grote overheid die alles regelt. <laughs> nou, je, dit, ja, dat kan hem ook wel voorstellen. Het voelt wel heel veilig, hè? En dat is, want je, het is bekend en het is al jarenlang zo geregeld. Uh, trouwens, toen de verzorgingstaat in Nederland begon, was het een pak initiatief. Dus het is niet als uh, overheidsinitiatief begonnen. Dat is een maatschappij van weldadigheid, maar goed, dat kunnen mensen zelf na zoeken. Uh, wat, wat, uh, waar de overheid natuurlijk goed voor is, is te zorgen voor die mensen die het zelf echt niet kunnen. Daar zou je natuurlijk ook gewoon een meer een fonds voor kunnen opzetten. Maar die mensen die het echt zelf niet kunnen, die niet in staat zijn om bijvoorbeeld zelf te sparen voor hun pensioen, omdat ze uh, geen planningsvermogen hebben, bijvoorbeeld die mensen die zijn erbij, hè, Die uh, geld komt aan de ene kant binnen, gaat aan de andere kant gelijk weer uit. Uh, of mensen die, die niet zo goed in staat zijn om voor hun eigen gezondheid te zorgen, of die bijvoorbeeld aangeboren uh, afwijkingen hebben. Um, ja, daar is het nogal lastig voor om dat, op een, uh, om dat op een soort van commerciële manier te verzekeren. Maar het misverstand is natuurlijk uh, dat een niet-overheidsoplossing altijd commercieel zou moeten zijn. Dat hoeft helemaal niet. Er zijn allerlei stichtingen en fondsen die helemaal geen winst de hebben. hebben. Uh, zelfs gewoon private verzekeraars die dat niet hebben, zoals Unive bijvoorbeeld. Die is daar helemaal niet mee bezig. Die is te, uh, bezig te kijken hoe kunnen wij de, uh, de beste dienst, aan de beste dienstverlening doen. Nee. En ik werk zelf al jarenlang in de gehandicaptenzorg. En dat, dat kan ook prima op een private manier. Dat, uh, dat hoeft helemaal niet uh, via een overheid geregeld te worden. Via WLZ of uh, WMO. Juist in de praktijk dat uh, uh, overheden met name... Omdat, uh, omdat het bewind vaak wisselt. Iedere, iedere vier jaar normaal gesproken. Hè, bij een, uh, bij een uh, wisseling van de raad of van... Uh, nationale overheid, dat dan allerlei zaken weer net iets anders ingestoken worden. Dat heeft een uh, aantal jaar geleden heeft het ook al, in, tot een enorme ramp geleid in de WMO, waar mensen ineens allerlei dingen niet meer vergoed kregen. En je ziet, ja. je ziet het nu, nu bijvoorbeeld met, uh, met de hele affaire rondom uh, de kinderbijslag. Of de kinderopvangtoeslag, moet ik eigenlijk zeggen. Dat is meer specifiek. Ja. Ja. Maar ik, ik wil graag willen zeggen, want uh, ik, ik heb zelf mijn werk... Ja, wij, zit natuurlijk in het goud, verkoop, inkoop, etc. En dan hebben we soms ook wel eens te maken met de bewindvoerders. Mensen die bijvoorbeeld eh, iets willen kopen, maar dat in overleg moeten doen dan met de bewindvoerder. Als je het hebt over mensen die eh, niet echt een vermogen hebben om te plannen, eh, ik vind het over het algemeen, is mijn ervaring ook prima om eh, te werken met een bewindvoerder eigenlijk, die voor hen zaken eh, voor, voor de rekening neemt. Die zeggen gewoon van, nou, luister, ja, ik krijg inkomsten en mijn eh, bewindvoerder die rekent uit wat ik zeg maar te besteden heb. En, mm -hmm. uh, oh, ik niet, ik vind het niet? Ik vind het wel fijn. Bijna altijd is het zo, dus ik vind het eigenlijk wel fijn, dan heb ik daar in ieder geval geen stress over. Mm -hmm. Dus dat is gewoon ook een maak voor, voor die mensen, ook al hebben ze een klein budget, uh, ja. gewoon puur niet die stress te hebben. Ja, mm -hmm. ik, ik kan me zo voorstellen dat dat via een fonds heel makkelijk zou moeten kunnen. Dan ja, dat, weet... volgens mij moet het in de praktijk makkelijk kunnen. En ik heb ook gewoon ervaring, ervaring met bewindvoerders, weet je, voor verstandelijke uh, gehandicapten die bijvoorbeeld zelf ook geen ouders meer hebben... want die zijn over het algemeen uh, standaard aan bewindvoerder... slash curator, die gaan dan ook over het gelden. Uh, en wat de overheid eigenlijk aan het doen is... is een soort van, van iedere Nederlander... Uh, iedere Nederlander voor een aardig deel van zijn inkomen... onder bewindvoering stellen. Of onder curatorschappen eigenlijk. Die zeggen van, hé, hey, maar voor die, nou, slash uh, 40 tot 60 procent... Dan kun jij zelf niet besluiten over hoe je dat geld zou, uh, zou willen uitgeven. Daar ben jij niet geschikt voor. Dat moeten wij voor jou inhouden. En dan gaan wij bedenken hoe je dat het beste kunt uitgeven. Dat zijn hele soorten situaties. Dat zijn allemaal volwassen mensen. Weet je. En er is een deel van de samenleving die is daar niet goed toe in staat. Nou, zorg dan dat je daarvoor uh, een oplossing uh, bedenkt. Die oplossing is er al in de vorm van, uh, van bewindvoering en curatorschap. Ja, maar waarom heb het ja, we, we komen er trouwens vandaan. Hè? Wat, van, wat is de herkomst van, uh, van het Broodfonds? Hoe lang bestaat het? En, uh... Nou, ze zijn in uh, het is eigenlijk opgericht uh, door drie mensen. Je kunt het op de site van het Broodfonds kun je dat wel terugvinden, al de namen ook en zo. Ze zijn, uh, zij hebben hun eigen broodfonds in 2006 opgestart. En toen, uh, dat liep eigenlijk zo goed allemaal. dat Ze dat zijn meer zijn gaan uitbreiden en andere, andere initiatieven in dezelfde richting uh, daaronder zijn gaan. Uh, Scharen hebben. Die hebben zich in 2009 hebben ze zich. Uh, is na, na die eerste groep zijn er allemaal nieuwe groepen bijgekomen ook. Dus het is eigenlijk nog niet eens zo heel erg oud. Het is een jaar of, een jaar of elf op dit moment. Uh, maar ze zijn begonnen met, uh, uh, met 50 mensen en zitten inmiddels op de rond de 27.000 die, uh, die daar gebruik van maken. Dus het is, heeft a, is aardig gegroeid. En ze stellen zelf ook die solidariteit en die betrokkenheid die zijn cruciaal. Hè? Dat hebben we dus vorige week inderdaad ook gezien. Dat uh, was vorige week of twee weken geleden bij die crowdfunding. Dat op het moment uh, dat zeg maar de, de financiële prikkel wegvalt. Nou, wat in het geval van een uh, van coronacrisis op een gegeven moment zo is. Omdat bedrijven dan ja, of nieuwe initiatieven niet waarschijnlijk in de korte toekomst uh, heel veel winst gaan draaien. Dan blijven juist die mensen over die een emotionele band hebben met het doel van zo'n bedrijf. En dat zie je bij dit broodfonds ook. Het zijn mensen die betrokken zijn bij elkaar en die onderling van elkaar begrijpen. Uh, wat de, dat er een noodzaak is om, uh, om je te verzekeren en, en waarom je dat doet. Dus dat is eigenlijk de hele opzet geweest van dat broodfonds altijd. Hm. Okay. Oordeel daarbij, zou ik kunnen voorstellen... Hey, je hebt nu een, een deel van, de, van, de, van het personeel dat valt dan onder, de, onder de UWV. Uh, mm -hmm. Die krijgen dan op een moment, ja, dan uh, worden ze bijvoorbeeld werkloos... dan krijgen ze een uitkering, dan worden ze in een, uh, ja, wat ze dan zelf noemen... dwangarbeid uh, gestopt mm -hmm. en ze komen er uh, niet altijd weer uit... En juist door die betrokkenheid kunnen mensen elkaar ook weer... Uh, van baan naar baan begeleiden, lijkt mij. Klopt dat? Zie je dat ook weer ja. terug? Uh, nee, nou, ik, ik zie het niet gelijk. Dat het, uh, die kennis en expertise die ze, die ze in huis hebben... die wordt natuurlijk wel ingezet. Hè. Er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn die een jobcoaching kunnen doen... en anders kunnen ze dat onderling uh, gaan verzorgen. Maar het ding is natuurlijk wel dat als je zo'n kleine groep mensen hebt... die voor die inkomenszekerheid moet zorgen... Dat je daar ontzettend veel belang bij hebt om te zorgen dat mensen ook gewoon weer snel aan het werk kunnen komen. Als die mogelijkheid er is. Anders dan uh, is je broodfonds niet een lang leven beschoren. <laughs> maar zeggen. En het feit ja. dat, dat, dat dit al elf jaar bestaat en, en gewoon ook met redelijk succes. En dat steeds meer mensen zich ook op die manier uh, willen verzekeren. Dat geeft wel aan dat het in de praktijk ook wel een succesvolle formule is. Dus je denkt dat die 27.000 nog wel uh, gaat groeien. Waar, dat, kan, waar, waar... Dat, dat kan nog wel groeien, maar het ding is natuurlijk dat um, voor mensen die in loondienst zijn, die hebben al een oplossing die heel erg gemakkelijk is en waar ze niet heel erg over na hoeven te denken. Dus die zullen niet zo snel denken van, hey, kan ik die niet bij mijn baas aanvragen of daar een alternatief voor is. even los van het feit dat, die, uh, dat bedrijven daar over het algemeen niet zo om staat te springen. Want die hebben afspraken gemaakt met een verzekeraar en die leveren zo en zoveel uh, werknemers aan die, uh, die bij hun verzekerd zijn. Dus die hebben een deal gesloten, zeg maar. Uh, dat, ze ook niet, uh, dat er geen concurrenten dan ook nog mensen mogen verzekeren bij bedrijven. Die zouden dan broodfonds als concurrent kunnen zien. Uh, dus voor die mensen is het niet zo'n handige optie, denk ik. Maar voor ZZP is het zeker wel. En die doen dat ook. Hè? Dus sommigen die, die verzekeren zich individueel bij uh, bijvoorbeeld bij een pensioenfonds of zo, bij de grote bestaande verzekeraars. Maar er zijn er ook genoeg die inderdaad zich dan bij een broodfonds aansluiten. Ja, maar dan komen we bij het uh, blokje onderwijs. Ja, onderwijs is zo belangrijk, dat moet je wel door een ambtenaar laten doen, hè? <laughs> ik, ik weet niet meer welke libertariër dat zei, maar die zei dingen die belangrijk zijn, die moet je niet aan de overheid overlaten. Ja. Ik, heb, uh, ik heb ook altijd wel in mijn hoofd gehad, weet je, als mensen dingen echt belangrijk vinden, dan heb je geen overheid nodig om, uh, om het voor elkaar te okay. krijgen. Weet je? Dan is het gewoon een goed plan en dan ga je zorgen dat het voor elkaar komt. Uh, en dat zie je in, in onderwijsland zie je dat ook heel duidelijk terug. Weet je, er zijn mensen die uh, bijvoorbeeld het, uh, uit arme landen, die kunnen helemaal geen, uh, geen onderwijs betalen of die hebben daar geen toegang toe. Uh, en dan heb je zoiets als Khan Academy. Dat staat gewoon online. Dus ja, dat, is, dat is gek. Maar in ieder arm land heeft zo ongeveer iedereen wel een mobiele telefoon met internetverbinding. Dat is een soort van eerste levensbehoefte. Uh, en ja, Khan, Academy, Khan Academy is gratis. Weet je, dus die, die mensen kunnen ja, daar ook ik gewoon ook, hè? En Wikipedia maar, maar, maar, ook. Wat, maar wat betaalt voor dat Khan Academy? Wat moet ik daarvoor voorstellen? Wat, is, uh, wat is de, zal toch wel ergens uh, funding achter zitten in elkaar om het online te zetten? Ja, je kunt, uh, er staat gelijk op de eerste pagina staat een knopje doneren. Ja. Uh, dus het uh, draait onder andere op, uh, op donaties. Hmm. Uh, maar er zit ook wel heel veel liefdadigheid in hoor. Dus die uh, zijn mensen die, dat, uh, die daar niet al te veel geld voor vragen. Uh, en dat voorlopig wordt dat dan volgens mij dan, uh, je ziet er zijn, er zijn ook sponsors voor, die, uh, de Bank of America, de College Board, dus er zijn de, de, de Bill en Melinda Gates Foundation, nou dat zijn natuurlijk geen, uh, ja, er zijn de, de, je kunt uh, je vragen stellen bij van, hé, hey, waarom doen ze dat dan eigenlijk? Maar het zijn geen mensen met weinig geld, zullen we zeggen. Hè? Dus uh, er, komt wel, uh, er komt wel redelijk wat geld binnen en ook wel, uh, uh, dus er is geld voor, voor degelijk onderwijs. Ik heb nog uh, ja. ja, ja. Wat zei je? Ja, ja, Udemy is, ja, ja, ja. Uh, dat is zelfs voor, uh, voor, uh, voor academische doeleinden, is dat heel erg geschikt. Er staan allemaal mensen die, uh, uh, die gewoon een afgestudeerd of gepromoveerd in hun eigen vakgebied, die er allemaal cursussen online aanbieden. En ook hele gespecialiseerde dingen, weet je, zoals bepaalde Linux-certificaten of zo. Uh, er staan honderdduizend cursussen daar online, dus take your pick, zou ik zeggen. En dat zijn ook allemaal uh, uh, academische vakken die je daar kunt volgen. En een praktische opleidingen. Dus je kunt zo ongeveer alles wat je kunt bedenken. Kun je op Udemy wel vinden. En Udemy is dan niet gratis. Daar betaal je een klein bedrag voor. Maar als ik het even voor, voor Linux vergelijk. Ik weet mijn broer die heeft dat uh, laatst gedaan. Uh, als je een cursus bij het officiële LPI-instituut uh, daarvoor wilt volgen. Voor, uh, voor LPI 202 geloof ik. Dan ben je een paar duizend euro kwijt. Op Udemy was het geloof ik 20 euro. Okay. Dus er zijn nogal verschillen wat dat betreft. En het hoeft allemaal niet zo duur. Want dat is vaak het argument hè. Ja, maar mensen kunnen dat onderwijs niet betalen als ze het zelf moeten betalen. Nou ja, je ziet aan alle studenten die nu, uh, die nu gewoon geld blijven lenen en uh, het aantal studenten dat ook niet afneemt uh, voor academische studies, dat geld kennelijk niet het belangrijkste argument is voor mensen om wel of niet een, uh, een opleiding te volgen. Meneer Junior, je hebt veel contact met mensen in, uh, laten we zeggen, de, ja, de ontwikkelingslanden noemen. Maar hoe, hoe gaat het daar? Ik bedoel, uh... Dat zijn ook cursusinstellingen. Er zijn ook wat NCO's die, uh, die trainingen organiseren. Ik heb contact in Bangladesh, daar heb je heel erg nog uh, uh, public en private uh, universities. Terwijl het hier bijna allemaal public is in Nederland. Mm -hmm. <laughs> maar dat is daar inderdaad, uh, public is wat lower end en, uh, en, en private is vaak wat higher end. Dus dat is vaak wat, uh, ja, wat beter ook van kwaliteit. En public is voor wie private niet kan betalen. Mm -hmm. En ja, die, uh, dan, dan heb je inderdaad uh, trainingsinstituten en uh, die trainingsinstituten die helpen ook wel, wel heel vaak uh, uh, armen om de eerste, eerste stapjes te maken naar bijvoorbeeld een freelance carrière. Nou, ik, had, ik had wel eens van jou gehoord dat, uh, dat ook, uh, het bedrijf ook wel eens een, een studie betalen uh, ja, ja, ja, ja, dat is sowieso ook... Uh, ja, net, net, net zoals hier ook wel in Nederland natuurlijk. Hè. Steeds meer bedrijven bieden niet echt een baan, echt zo'n zo, zo loopbaan. Zeker de grotere bedrijven hebben dat. Mm. Dat, dat, dat, dat, dat mensen die, uh, die werk hebben, hè. want er zijn ook natuurlijk best nog wel wat mensen die geen baan hebben, dat, dat die ook wel een loopbaan krijgen op bijvoorbeeld een fabriek waar ze komen te werken. Mm. Ja, het ding wat ik ook wel vind is dat je, uh, ja, ik heb natuurlijk uh, privaat en publiek onderwijs. Heb je in Nederland trouwens ook, hè? Je kunt ook gewoon privat onderwijs voor Bijvoorbeeld Luzak En is, geloof ik, recenter weer een nieuwe bijgekomen qua middelbare school. Die ook helemaal niet zo duur is. Uh, Verenigde Staten is het heel gebruikelijk. Hè? Daar zijn de private universiteiten ook heel, uh, heel hoog aangeschreven. Maar wat ik in Nederland, ik heb lerarenopleiding maatschappij leer gedaan. Hè? En wat ik daar dan in ontdek is zo'n lesboek. Uh, en ook in de eindexamen eisen. Uh, is dat er heel, heel erg de overheid als default wordt genomen. Oftewel, een overheid hebben we sowieso nodig, anders gaan de dingen niet goed in de samenleving. Dat is een hele aparte, maar dit, uh, het komt natuurlijk wel overeen met het feit dat de overheid voor een groot deel het onderwijs financiert. En dan is het ook een soort van logisch om, uh, ja, en, al is het niet bewust, dan nog gewoon via de connecties die je hebt, weet je, de, waarin mensen het allemaal logisch vinden dat, uh, dat er een overheid bestaat. Ook allerlei ontwikkelaars van, uh, van onderwijsmateriaal. Die dat er gewoon ja, klakkeloos inzetten. Zelfs op het MBO is dat ook zo. Bij burgerschapsvorming bijvoorbeeld. We hebben een overheid nodig, anders wordt het chaos in Nederland. Ja. Ja, dat is de, de, bijna de eerste regel in ja, dat boekje. Ja. Dat is heel apart natuurlijk. mijn ja. oude zijn allemaal van dezelfde uitgever ook. Hè? Is je dat wel eens opgevallen? Allemaal ja. Wolters, ja, okay. Wolters Noordhof. Ja, er zijn een paar ja. grote inderdaad. Wolters Noordhof en ik geloof dat uh, Kluwer ook nog wel wat dingen doet. Maar uh, het zijn een paar inderdaad. ja. ja. Um... Maar dan hebben we nog uh, de ziekenzorg. Ja. Nou, ik dacht ik noem oh. nog eventjes uh, een alternatief dat niet zozeer gaat over, dat uh, is ook een private school trouwens hoor, maar het gaat niet zozeer over, uh, waarom ik het belangrijk vind, niet zozeer om de privaatheid daarvan, maar wel om het feit dat, uh, dat die eindexamen eisen uh, pas helemaal op het einde komen, dat heel dat schoolcurriculum daar niet bestaat. Uh, dat is de Sudbury oh, ja. School. Er zit er in Nederland eentje in Harderwijk. Uh, en je hebt natuurlijk allerlei democratische scholen, want Sudbury onderwijs is eigenlijk een vorm van democratisch onderwijs. een weet je de meest vrije vorm. Maar in Nederland zitten er ook verschillende democratische scholen, waarbij ze ook op een hele eigen manier dat onderwijs inrichten. En dat gaat echt wel een stuk verder dan bijvoorbeeld Montessori onderwijs of vrije school. Echt het complete, de complete structuur wordt daar losgelaten, zodat leerlingen vanuit intrinsieke motivatie bezig kunnen met, uh, met de studiestof. En het blijkt dat je daar hele zelfstandige studenten van krijgt, zoals ze dat noemen. Die dan ook uiteindelijk, als ze willen afstuderen en zich met diploma voor het VWO willen halen of zo, of voor de, weet ik waar, waar ze het voor willen halen, die gaan dan zelf kijken naar die eindexamen eisen en denken, oh, dan moet ik dat en dat en dat voor doen. En die zijn dan vaak binnen een jaar klaar. En tussendoor kunnen ze dan bijvoorbeeld drie maanden op een bank liggen, dat ze niet gemotiveerd zijn. En op een gegeven moment krijgen ze de geest en denken nou, nu gaat het gebeuren. En dan is het in één keer klaar. Ja, nou, dat, dat is een hele andere, dat hele andere ik, insteek. Dat vind ik ook wel de meest interessante insteek, als ik heel erg bij ons ik, ik vind het dan niet zo boeiend uh, wat dan, uh, uh, hoe de school gefinancierd wordt in principe... ...op een moment dat die school zich aan dezelfde eisen zou moeten voldoen. Mm -hmm. Weet je wel, uh, of je nou uh, naar de zak gaat of je gaat naar, uh, of je gaat naar uh, een publieke school... Uh, ...je zult dezelfde dingen moeten leren. Ik vind het dan interessanter om daarna naar te kijken nou ja, waarom moeten wij dat? Waarom zijn dat dan de eisen? En waarom wordt, er wordt een soort van gemene delen gekozen. Nou, dit moet je in ieder geval weten. En we gaan, iedereen gaan wij de les stoppen. Het maakt niet uit of ze goed of niet of wat dan ook. weet je, dus, dus die intrinsieke motivatie wordt losgeklaard. En dat vind ik dus heel, heel zonde. Nou, wat je zegt. Mm. Ik in al heel interessant. Dat, dat, dat vind ik veel vrijer. Dat je naar de intrinsieke motivatie kijkt. Ja, zeker ja, nou, maar dat heb je op die, op die sites als Khan Academy en Udemy heb je dat bijvoorbeeld ook wel. Daar kiezen leerlingen natuurlijk gewoon helemaal zelf waar ze in geïnteresseerd zijn. En dan denken ze, nou dat ga ik eens bestuderen, weet je wel. En dat is dan ook ja. allemaal goed onderbouwd. Dus dat, dat is wel handig eraan. Maar in Nederland heb je ook, zeker als je de, een soort van lerarengraad hebt, heb je de mogelijkheid te leven. Dat moet je natuurlijk wel beargumenteren, maar die mogelijkheid is er in Nederland wel. En er zijn ook allerlei ouders die er heel erg blij mee zijn om dat op die manier te doen. Want dat de, de hele, hele indeling van de dag en de momenten waarop kinderen ergens aan toe zijn, bijvoorbeeld, en ook waarop zij zelf daar tijd voor hebben, die, die is veel flexibeler. En dat zorgt er over het algemeen voor dat het een veel ontspannende leersituatie is en dat de, dat de motivatie ook veel hoger is. Ja, interessant. Ja, ik vind dat, dat vind ik wel, wel. Ik zou willen dat daar meer uh, focus op is eigenlijk. Kijk mm -hmm. naar wat, wat kinderen individueel nou willen, hè? wat ze zelf interessant vinden in plaats van. Ja. Ja. Ja, dit, moet, dit moeten we eenmaal. Dit zijn de dingen ja, die je nodig ja, ja. hebt. En dan kom je er. Hè? Ja. En Als je 18 bent, dan mag je zelf kiezen mm. eh, wat, je, wat je eventueel dan wil doen. Ja. ja, het is heel tragisch inderdaad. Het is gelukkig wel zo dat uh, um, heel veel van die democratische scholen tegenwoordig een experimentele staat hebben in Nederland. Dus het is niet maar een soort van ondergeschoven kindje dat uh, helemaal niet gewaardeerd wordt. Dus wel die minister Sander Dekker die is daar nog mee bezig geweest. Hè? omdat... Wat, uh, wat omhoog te brengen in plaats van dat ze steeds uh, moesten aantonen dat ze wel voldoende kwaliteit van onderwijs leverden en zo. Dus die, die status van dat ze het onderwijs is nu een beetje verandert. Maar dat neemt nog niet weg dat die eindexamen eisen nog steeds centraal geregeld worden. En dat is ja. voor alle scholen zo. Daar ontkom je in Nederland totaal niet aan. Terwijl dat je als ouder daar niet aan wilt voldoen en je kind daar buiten houdt, uh, dan loop je tegen boetes aan en dan, uh, dan word je continu op de vingers getikt en wordt je kind onder toezicht geplaatst, dat soort dingen dat je dan een soort van mishandelaar zou zijn. Weet je, dat je niet dat kind recht geeft op onderwijs. Nou. Ja, Het is een hele rare omgekeerde situatie natuurlijk. Maar dat is hoe het in Nederland gaat. Nou, ja, ja. En had je ook nog een schooling eh, trouwens? Ik heb daar nog wel eens een uh, dopio over gezien. Mm -hmm. Die nog wil benoemen. Ja, uh, nou ik zou zeggen vertel maar. In mijn beleving... Uh, die unschooling, die unschooling die probeert dan juist heel veel dingen die uh, voor standaard worden aangenomen in het, in het onderwijs, die proberen ze dan weer te ontleren. <lacht> en dat is een heel ingewikkeld proces. Uh -huh. dat je, je, je, kunt, je kunt maar heel moeilijk, zeker als kinderen dingen op een hele jonge leeftijd al een soort van geïndoctrineerd zijn geweest, dat kun je er nog maar heel moeilijk weer uitkrijgen. Het is ontzettend lastig. Zeker als er allemaal kinderen in de omgeving zijn die dan wel naar de, soort van de standaard school geweest zijn. Die dan tegen jouw kind zeggen van, hey, je helemaal gek geworden op school, hebben ze dit en dit gezegd, je moet niet zo raar doen weet je wel, ingewikkeld proces ja. maar dat is met name iets wat in de, in de Verenigde Staten heel groot is, begreep ik, een schooling ja, maar uh, ja, dan gaan we naar de ziekenzorg ja. ja dat is een dingetje natuurlijk hè? Mm -hmm. Het, mensen die, die, nou zeker nu met die hele, hele corona uh, dan, grijp, dan wijzen mensen al gauw naar de overheid van, nee hey, maar jullie moeten een oplossing leveren wel, we hebben het in de afgelopen paar uitzendingen wel gehad over private oplossingen rondom corona. Uh, de mondkapjes worden door private bedrijven gemaakt. Het onderzoek naar vaccins, dat wordt, uh, is, is door, uh, het meest succesvol door een Nederlands privaat bedrijf geïnitieerd. Uh, allerlei, uh, nou ja, we komen daar zo nog wel op uh, uh, bij een Nederlandse, een Nederlandse huisarts die zelf ook een oplossing had gevonden. Uh, en dat je je op een gegeven moment afvraagt, waarom denken mensen überhaupt nog dat, uh, dat die ziekenzorg in de juiste handen is bij de overheid? En wat je natuurlijk ook vaak hoort, is dat uh, mensen denken dat in Nederland de ziekenzorg geprivatiseerd is. Wat helemaal niet het geval is. Ja. Ja, er zijn zo, zo ontzettend, ontzettend veel regels daaromheen dat je niet van een private ziekenzorg kunt spreken. Ja. Maar het ding is dus. Uh, als iemand ooit in, in Denemarken, of ik geloof ook in Noorwegen, op vakantie is geweest... dan heeft hij daar wel eens uh, ambulances van het bedrijf Valk zien rijden. En Valk, die, die, dat is daar de normaalste zaak van de wereld... die levert daar de diensten. Dat is, dat is dus niet een overheidsdienst die daar geleverd wordt. Het is een private, private onderneming. En die bestaat al sinds begin, begin 20e eeuw. Uh, doet er nog steeds hartstikke goed. Uh, levert in, in Latijns-Amerika bijvoorbeeld ook... Uh, ook echt een medische, klinische zorg in een, in een ziekenhuis uh, of doktoren op afroep. En het functioneert gewoon. Dus uh, ja, uh, dit, dat alternatief, dat ligt er al. Hè? Uh -huh. Het is helemaal niet, niet nodig dat, uh, dat een overheid zich daar zo in mengt. Of dat dat met publiek geld gefinancierd zou moeten worden. Bijvoorbeeld via je loon of zo. Een deelziektekostenverzekering Dat kunnen verzekeraars bijvoorbeeld ook met zo'n private ambulancedienst afstemmen. En in Denemarken gebeurt dat ook gewoon. En Denemarken is nou niet dat je zegt de bananenrepubliek of zo. Ja, klopt. Ja, ja. Ik heb inderdaad in de VS heb je, ook, uh, heb je dat ook gedaan. Uh, mm -hmm. Maar uh, ja, ja. Jury, en je had een, uh, je had een uh, filmpje gepost over de behandelmethode Elens. Dus over die huisartsen waar we het net over hadden. Dat vond ik eigenlijk wel interessant. Ja, ja. Nee, uh, die, uh, die, die arts die heeft dus een uh, medicijn uh, gevonden, dat hij uh, dat heeft gebruikt uh, op coronapatiënten. Nou, laatst uh, was er in een vrijheid uh, radio-overleggroep uh, ook al wat uh, discussie over. Er mm. was even de vraag. Uh, iemand stelde de vraag of die man uh, ja uh, geestelijk gezond was, ja, of nee. <laughs> maar nu. Uh, nu was er een filmpje van, uh, van, van iemand die, die dat van dichtbij heeft, uh, heeft meegemaakt. En die gaf aan van nou, ik ben eigenlijk wel heel enthousiast. Want uh, ik heb zelf uh, inderdaad, uh, die, die was zelf bij betrokken. Een familie van de kennis van de patiënt. En die gaf eigenlijk een hele positieve recensie. Hè? Dat hij uh, er eerst heel zwaar aan toe was. En na, de, na het toedienen van het medicijn, dat het best wel snel... Uh, nou, was opgelost. Dus dat het ook echt, uh, echt heeft gewerkt. Ja, en dat is natuurlijk heel jammer dat het, uh, ik geloof dat in de VS, dat het met 700 mensen is uh, geprobeerd. Maar dat mm. zo'n medicijn eigenlijk niet een kans krijgt door, uh, uh, door een bureaucratische overheid. En dan vind ik niet dat mensen onder dwang medicijn moeten gebruiken. Maar ja, als mensen vrijwillig kiezen om te handelen en het werkt. Ja, waarom zouden we er dan als zo moeilijk over moeten doen? Mm. Dit gaat volgens mij over uh, hydrochloroquine, toch, of niet? Het was, het was een cocktail. Het, het, het volgens mij niet eens stof. de arts die had het samen met een apotheker ontwikkeld. Dus zijn, uh, mm. ja, uh, ze hadden een bepaald uh, concept gekregen, ja, dat hebben ze gebruikt. Nee, nee, nee. Ik zal wel vertellen, ik denk dat het een maand geleden is of zoiets. Uh, redelijk in het, of misschien zoveel twee maanden, redelijk in het begin van die hele coronaperiode. Ja, ik werk in de gehandicaptenzorg natuurlijk. En die, daar, ja, daar lopen mensen continu contact en die anderhalve meter is daar niet te handhaven. Uh, dus op een gegeven moment had, ik werd, voelde ik me niet lekker, weet je. Ik kreeg pijn in mijn botten, pijn in mijn spieren, uh, je vermoeit de hele dag. En ik dacht nou, ik neem het zekere voor het onzekere, dus ik heb het... Uh, Even in de groep gegooid bij Nootropics. Zo'n Facebookpagina. Weet je, waar allemaal mensen zitten die zich al jarenlang bezighouden. Met uh, soort van natuurlijke alternatieven. Of gewoon met supplementen dingen proberen op te lossen. Uh, en toen ben ik ook gewoon zink gaan slikken. En Vitamine D en vitamine E. Voor, het aan, voor de aanmaak van witte bloedlichaampjes. Uh, en selenium erbij. Uh, en ik was daar ook binnen een paar dagen vanaf. Dus ja, dan kun je zeggen als een NS1-onderzoek, nou doe het dan onder meer mensen als je wilt weten of het klopt. Uh, maar ik heb er in ieder geval verder geen last van gehad om dat, uh, om dat te gebruiken, dus ik denk ja, dat kan ook geen kwaad. Huh? Ik slik dat al jaren meestal, dat, dat, dat, in, meestal in de herfst, als het een uh, beetje mm. belaggerd gaat voelen, ja dan ga ik naar zo'n... Nee, weerstand is sowieso superbelangrijk. Ja. <laughs> Dat, dat, is, dat is toch ook al, was eigenlijk al, al weken geleden toch ook al duidelijk. Dat degenen die op de IC's lagen, waren degenen met een verminderde weerstand door extreem overgewicht. Waar mm. meestal, meestal samengaat met diabetes, type 2, eh, met hoge bloeddruk. Eh, eh, voor mensen met een wat minder gezonde levensstijl over het algemeen, mag je weer niet zeggen, want dat is dan weer een nee. want er zijn ook een aantal mensen waar geen onderliggende klachten zijn waargenomen, mm. die ook heel zwaar getroffen zijn. Oké, okay, prima, hè? uitzondering die de regio bevestigt. Maar over het algemeen zijn het gewoon mensen die, waarschijnlijk, als ze een andere levensstijl hadden, niet zo hard gepakt zouden worden door deze ziekte. Ja, Weerstand is gewoon belangrijk, levensstijl is belangrijk. Waarom wordt daar niet meer focus op gelegd? Waarom... Mm. Het is duidelijk, weet je wel, dat, dat blijkt gewoon uit de cijfers. Dat is het, het AD zei het in het begin al, ik geloof dat ik Gronings, uh, het UMC Groningen, het, het, het uh, universitair ziekenhuis in Groningen lag meer dan 90% op overgewicht, of zwaar overgewicht mm -hmm. op de IC's van de ja. coronapatiënten. Mm -hmm. En het, het, het gemiddelde lag sowieso boven de 65%. Ja, sorry. En, en dat blijkt ook steeds meer. Hè? Veel roken, zwaar overgewicht, dat soort dingen. Ja. Waarom wordt daar niet meer naar gekeken? Ja? En dat, uh, ik vind het best wel een beetje bizar als ik heel eerlijk ben. Uh, ja. Ja, beetje, het, uh, het aparte vijf. is dan ook wel dat, uh, uh, dat er helemaal in het begin, natuurlijk door verhalen uit China, een ongelooflijke run ontstond op vitamine C. Terwijl dat nu juist ja, de, wat je snel tekort komt zo. Uh, maar dat was helemaal uitverkocht. Ik heb, ben dag na dag gewoon naar de kruid, was ik in de kruid om eventjes wat dingen te halen. <laughs> en steeds is die vitamine C op. Weet je wel? Uh, en uiteindelijk heb ik dat helemaal niet gebruikt. En was er ook helemaal niet zo uh, bleek dat ook helemaal niet zo nodig, volgens mij. Je kan ook gewoon een sinaasappel nemen toch? Ja, kan ook. Spruiten eten. Ja, dan, ja. Vitamine D, zink, selenium, dat zijn allemaal mm. ja, supplementen die volgens mij wel goed zijn op zich. Ja, ja. Als er de, als de zink op is, dan neem je een lekker hoestje. Ja, precies. Ja, dat mag uh, nu ook niet meer toe. Ja, dan moet je het kopen in, in de of zo En het belang om volop, volop te experimenteren is ook aanwezig hè. Uh -huh. uh, wat je nu ziet is dat de overheid, en dat blijkt uit een kamerstuk, eigenlijk ervoor kiest om mensen twee jaar lang in, uh, in, in, in een yo-yo-lockdown uh, te houden. Een yo-yo-lockdown, dat houdt in, zo nu en dan heropenen ze een stukje economie. En als er dan weer, uh, ja, weer een, uh, een piek komt, dan sluiten ze weer de economie af. Dus dat is eigenlijk het plan van de overheid. Nou, uiteindelijk is dat heel desastreus voor, uh, ja, voor, voor alle bedrijven. Hè? Want je kunt, er, je kunt er niks op plannen. Er zijn nu een aantal datums die ze hebben genoemd. 1 en juli en 1 uh, en september geloof ik. Maar dat zijn als dan. Hè? Dus als het virus op dat moment niet heel erg aanwezig is. Dan uh, gaat het stukje economie open. Dus stel dat je in zo'n zo zo uh, lockdown uh, zit. Dus stel je bent een fitnesscentrum, ja, dan kun je, dan, dan, dan, dan kun je ook niks plannen. Hè? Want je weet niet. Ja, als dan, dan gaat het open. Maar door dit soort experimenten, door, door bijvoorbeeld een medicijn, waardoor mensen snel weer beter worden. Of door andere experimenten, uh, hebben, hè? Door, mm -hmm. door heel erg in te gaan op de preventie met zinken, met vitamine. Ja, dan kun je misschien. Uh, mensen eerder er weer bovenop krijgen, waardoor het, de, de, de, de kwaal minder, minder lang het probleem is, waardoor je eerder uit die situatie komt die eigenlijk heel onwenselijk is. Ja, ja er zit een soort catch-22 in, hè, dat je eh, mensen dus uit de fitnessruimtes gaat houden, terwijl dat goed voor hun gezondheid is. Terwijl die mensen juist ook heel erg bezig zijn met gezonde voeding. En die zeer waarschijnlijk ook wel heel goed doorhebben wat ze zouden moeten doen eh, om te zorgen dat hun weerstand op pijl is. Ja, maar, maar denk, je, denk je, als we het hebben over weerstand. Wat het doet voor gewoon echt de, de landelijke, of zo, de, de we, wereldweerstand. Op het moment eh, dat je mensen in één keer eh, praktisch verbiedt om met anderen om te gaan. Om, mm. nou, om de, dat je tegen zegt, joh, je moet je alles ontsmetten: oppervlakte ontsmetten, ja. je handen continu wassen. Eh, afstand houden van mensen, niet meer bij ze in de buurt komen. Niet zomaar dingen aanraken, wat dan ook. Ja, je, je, je weerstand. Hè? Dat is gewoon een systeem wat continu bezig is. Je raakt dingen aan, je krijgt dingen in je mond. En, en we zijn al vrij steriel, maar als je dit nog eens. Stel je mm. voor, je zou het dadelijk loslaten. We doen dit maandenlang. Ja, joh, dat is ons weerstand toch een genie voor te zijn om, om te begrijpen dat dit gigantische gewonnen gaat hebben dadelijk. Als je het mm. omkijkt, dan kijkt, dan zeggen we, ja, ik kom weer terug. En uh, mensen zijn uh, blijkbaar, is het allemaal. Uh, nee, dit weerstand is superbelangrijk. Dus volgens mij is de wetenschap daar redelijk over uit. Dat dat mm. een essentieel onderdeel is van gezondheid. Ja, en wat doen we? Ja, ik, ik vind het echt uh, fascinerend dat dat, ja, ja. Dat, dat, niet, dat dat niet openlijk besproken wordt. We weten ook niet wat de afwegingen zijn die uh, de taskforce maakt. Het wordt gewoon niet openbaar gemaakt. Dus mm. het zou voor de maatschappelijke discussie zeggen. Ja, we willen weten hoe u denkt. Twitter het. Laat weten wat u ervan vindt. We op uw mening. Ja, gast, luister, de discussie die jullie zelf voeren, waar al onenigheid over is, dat stond waarschijnlijk zelfs op de NOS, dat een aantal van die wetenschappers in die taskforce zeiden van, joh, de manier waarop het nu gaat is belachelijk en dat het allemaal geheim moet en zo. Ik snap het, eh, dat je niet wil dat een of andere wetenschapper eh, zegt van, joh, laten we gewoon accepteren dat een aantal mensen doodgaan. Ik snap dat je dat niet zo openbaar... Dus anonimiseer het, hè. Oh, dat, maar dat je in ieder geval de argumenten die zijn gevoerd, hè, die, zijn, die, die op tafel liggen en waarbinnen een besluit is genomen, dat je dat openbaar maakt. De mensen weten wat speelt, want dan kan daar de discussie ook over gaan. Dus dat het niet alleen gaat, want nu is het een beetje van ja, economie versus gezondheid. Alsof het hebben van een lockdown in principe goed is voor de gezondheid en het, wel en het welzijn van mensen. Zelfs daar kun je vraagtekens bij zetten. En, en wat willen we? Wie willen we nou beschermen? Die, die kwetsbare groep? Of moeten we nou eens even gaan kijken naar, joh, hé, hey, levensstijl, hè? Sorry dat ik het zeg, maar het is ook een klein beetje eigen verantwoordelijkheid. We kunnen een deel kunnen we opvangen, hè? Dus, Er zijn altijd mensen die hebben gewoon pech en die kunnen er helemaal niks aan doen. Die leven hartstikke gezond en, en die worden getroffen door een ziekte, snap ik. Ja, daar is een, daar is een vangnet voor. Maar ja, het is ook een stukje eigen verantwoordelijkheid, toch? Als je echt denkt van, joh, het zit in een risico, of of. of hmm. Ik vind het bizar dat daar iets, alles wordt geframed. Dus je hebt gewoon het frame van, joh, we moeten de kwetsbaren beschermen. Het gaat om, om mensenlevens. En aan de andere kant heb je dan hè, het economische argument. Alsof daar niks tussen zit. Dus als je tegen de lockdown bent, dan ben je eigenlijk tegen kwetsbare mensen. En dan ben je eigenlijk, nou heb je zoiets van, joh, dan maar doodgaan voor het geld. Mm. Nee, dat is Maar echt... Dus die zagen dat de discussie niet wat breder gevoerd wordt, vind ik zelf. Goed. Nou, die discussie wordt natuurlijk zeg maar door, door allerlei mensen wel gevoerd, alleen niet, uh, niet op een soort van gemeenschappelijk, in een gemeenschappelijk domein, als het ware. En het is wat dit betreft wel interessant met en met Jurien al uh, vaker gesprekken over gevoerd, wat, uh, uh, hoe je Nederland zou kunnen vergelijken met de situatie in Zweden, waar, waar veel meer die vrijheden zijn, weet je, en waar zeer waarschijnlijk dus ook veel meer mensen uh, uiteindelijk uh, besmet raken en misschien wel immuniteit kunnen opbouwen. Dat is de vraag wat dat in de toekomst dan gaat doen. Dat is natuurlijk een hele andere, andere insteek, andere situatie. Maar ik ben ook wel benieuwd wat de toekomst wat dat betreft gaat brengen. Daarnaast, ja. als het zo geheimzinnig gedaan wordt of tenminste een sfeer gecreëerd wordt waarin, je, waarin het niet transparant is hè, wat er achter de schermen wordt besproken, dat dan werkt dan juist de uh, sfeerische theorie in de hand. Ja, ja. Ah, die gaan dan wel speculeren wat er dan wellicht gesproken uh, is, weet je wel. En dan wordt het uh, vaak uh, van, nou uh ,まあ ja, Bill Gates zit erachter of zo. Ja, ja. ja. nou ja, je zelf, zelfs als je zeg maar, een, niet zo die insteek hebt ja. van conspiracy theories, ik probeer me er altijd ver van te houden, ja. maar dit wordt heel erg lastig inderdaad bij deze overheid. Maar, maar dan nog, ik, kan ik zeg maar alleen maar die cijfers in een in in statistiekje zetten, dat heb ik heel lang gedaan ook, en gewoon in die grafieken bijhouden. Maar op een gegeven moment, als, er dan, als je dan een soort van inschattingen moet maken van, uh, van de werkelijke situatie, dan moet je tot de conclusie komen dat er heel veel informatie gewoon mist. Dat je de, de informatie die je nodig hebt om ergens zinnige uitspraken over te doen, die is er gewoon niet. Zoals bijvoorbeeld van, hoe is de situatie in de verpleeghuizen? Dat is pas, denk ik, na een maand of twee, drie is daar uh, enigszins een meting naar gedaan. Terwijl daar de, het aantal besmettingen, dat liep er aardig op en het aantal sterfgevallen ook. Tot uiteindelijk, zeg maar, ik geloof een maand geleden, zo'n 90% van de mensen die overleed aan, uh, aan COVID-19. Dat was niet in de ziekenhuizen op de intensive care, maar daarbuiten. En over die 90% heb je helemaal geen informatie hoe dat allemaal verlopen is. En nu, een beetje mossen na de maaltijd, nu, nu er bijna geen sterfgevallen meer zijn. Nou ja, zeg maar, een stuk of 20, 30 hooguit per dag. Waar dat wel eens bo dik boven de 100 heeft gelegen. Nu komen ze met een bron- en contactonderzoek van de GGD. waar ze nu nog mensen voor moeten gaan werven. Ja, dat is misschien handig voor de volgende golf, weet je, maar niet voor nu. Ja. Maar als het allemaal uh, anders was gedaan, zeg maar. Dat uh, de overheid zich er niet mee had bemoeid. maar dat het een uh, bestrijding van de pandemie uh, pri uh, privaat was gedaan. Hoe, hoe hmm. had je dat dan zien gebeuren? Nou, dat maar is een mooi. De... Ja. Wat, zeg dus. Nou, ja, ik wou zeggen. Uh... Uitgaande van, uh, van de huidige uh, stand van, van de gezondheidszorg mm -hmm. als gevolg van grotendeels uh, overheidshandelen? Of uh, bedoel je van, nou, we hebben gewoon deze situatie, waarin we gaan dit helemaal privaat oplossen. Of hey, we hebben een situatie waarin we een privaat zorgstelsel hebben en dan gebeurt dit. Nou ja, kijk, wat de overheid nu doet, is die, heel veel bedrijven die zijn dan uh, afwachtend. Die gaan dan nog geen maatregelen nemen mm -hmm. uh, omdat ze, ze wachten tot uh, Rutte wat zegt. En dan zie je dat, mm -hmm. dan, uh, ja, als Rutte er niks had gezegd en zoiets had van jongens, jullie zoek het maar uit, hadden ze waarschijnlijk eerder ingegrepen, denk ik. Hadden ze gezegd van, nou ah, jongens, er komt hier misschien een pandemie aan, dan laat iedereen binnen het ja. bedrijf uh, mondkapjes zo doen. En dan drukken ze nog reclame Plach. op, zodat ze kunnen aftrekken van de belasting. Dus en tegelijk zoiets... <laughs> ja, reclame stom. gemaakt wordt voor het bedrijf, weet je wel. Ja, ja dus, uh, zullen we een beetje inzoomen, want... Alles, alles privaat, de, de, de zorg is natuurlijk heel groot, dus er zijn heel veel dingen uh -huh. om naar uh, te kijken. Maar één ding wat natuurlijk geregeld is, dat is het, uh, het, het inkopen van die beschermende middelen. Uh -huh. Niet alleen voor de, voor, de, voor de ziekenhuizen, maar ook voor, de, uh, voor inderdaad de gehandicaptenzorg, inderdaad voor de bejaardenzorg. Dat is, uh, dat is heel lang is dat centraal gecoördineerd. Nou, dat heeft geleid tot een aantal gigantische miskopen. Hè. Ze hebben een aantal uh, keren hebben ze dingen ingekocht, niet van tevoren gecontroleerd. Je kunt in het hè, als je iets uit China haalt, dan kun je door een bureau als S. Uh, kun je in China al uh, een kwaliteitscontrole doen? Dat is uh, dat is makkelijk te organiseren. Die infrastructuur ligt er al, niet gebruikt. Dus dan komen die spullen in Nederland, dan testen ze die spullen hier in Nederland. Ja, dan blijkt het niet goed te zijn en dan hebben ze miljoenen spullen. Hebben ze verkeerd ingekocht? Als je dat meer privaat regelt, dan, uh, dan gebeurt het ook meer decentraal. Hè? Dan, uh, dan, mm. dan is er niet een, een, een centrale planner die alle, die alle producten inkoopt. En echt uh, in miljoenen stuks uh, per keer. Maar dan heb je, ja, dan heb je meer kleinere uh, inkopen. Dus dan heb je ook betere risicospreiding. En ik denk dat dat, uh, dat, dat een van de grote voordelen is mm. om het. Uh, ja, om het niet via central planning in te kopen. Mm -hmm. Maar al, al, zou, al zou je het uh, met grote partijen doen, uh, als ik wist uh, dat ik uh, een, een product op grote schaal in mijn winkel zou willen inkopen, uh, en ik wil het in China bestellen, ja, dan, dan ga ik niet wachten tot het hier eenmaal aankomt om te checken hoe of wat. Dan is het bij een grote aankoop best wel interessant om iemand in ieder geval die kant op te sturen, of om een bureau in te huren om het daar mm. te checken. Want ja, de schade is voor eigen rekening. Mm -hmm. dus, mm -hmm. Die, die, die ja. prikkel is ook weer een beetje anders wat dat betreft. Dus ik denk dat schaal niet eens... Uh, het, uh, ik, je hebt gelijk, het, het, zeker uh, de kans uh, dat het gigantisch misgaat is natuurlijk kleiner. Uh, mm -hmm. Ik denk dat, dat de prikkel zelf een heel belangrijke factor is in deze zin. Ja. Want ja, die, die, als dat geld... Uh, ja, maar... Hadden we nooit kunnen denken. Het was zo'n aardige man. Ja. Hè? Maar dat ja, is ook wel brood, apart. Dit, de dat, de dat, dit, dit krijg je natuurlijk een beetje als, uh, als het niet je eigen geld is. En dat hebben mensen van de overheid, ja. die, ja, dat is niet hun eigen geld. En er, er kan altijd nog wel weer wat bijgedrukt worden tussen aanhalingstekens. Wat nu dus ook gebeurt voor die enorme steunpakketten voor uh, ondernemers. Ach ja, dan lenen we ergens weer wat bij, je kan toch tegen een lage rente. Maar ja, dit, dat is wel de... heel het, het wordt niet bijgedrukt, hè? het wordt, ge wordt geleend. Mm. Voor ons wordt het geleend. Het zou mm. mooi zijn als het, uh, als het gemonetiseerd zou zijn, bij wijze van spreken. Ik ben er niet per se voorstander van zo, maar uh, het zou wel eerlijker zijn dan het mm. lenen namens ons, namens onze toekomst en onze kinderen en kleinkinderen, et cetera. Dan zou het eerlijker zijn als ze inderdaad zouden zeggen van, joh, wat drukken erbij. Maar dat is dus niet wat nu gebeurt. Dat is mm. nog oneerlijk. Mm -hmm. nou, wat dit betreft, wat betreft die controle uh, en privaat initiatief, we hebben een paar uitzendingen geleden, misschien was dat de vorige zelfs uh, natuurlijk het voorbeeld gehad van, uh, van buurtzorg. Uh, buurtzorg is een private organisatie en uh, die hebben ook een vestiging in, uh, in China en die zagen dat al ver van tevoren aankomen dat ze beschermende middelen nodig hadden. Dus die hadden ver voor de hele crisis uit, hadden zij al, ik weet niet hoeveel miljoenen beschermingsmiddelen in Nederland liggen. En die, uh, ja, die gaan nu nog steeds, dus bij mensen als ze, als ze daar zorg leveren thuis, een soort thuiszorgorganisatie, hebben ze daar beschermende middelen. Uh, en dan krijg je dus zo'n rare situatie waar we mensen op een galerijflat wonen, we al over gehad ook. Uh, waarbij de buurvrouw dus wel iemand met beschermende middelen krijgt en jij niet. En dan krijg je onmin onderling. Maar dat is denk ik niet het probleem van buurtzorg, dat is het probleem van die andere organisatie, die dan ook had moeten zorgen dat ze dat hadden gehad. Maar waarschijnlijk is het zo, omdat dat niet een uh, privaat gefinancierde organisatie is, dat zij het overheidsbeleid hebben afgewacht en netjes gevolgd en dus niet die beschermende middelen op tijd hadden. Ja, ja, en je hebt natuurlijk binnen de overheid, anders dan binnen de door jou genoemde organisatie, heb je natuurlijk ook ontzettende luiheid. Hè? Want hmm. in China bijvoorbeeld, daar zit een Nederlandse ambassade, daar is de Nederlandse ambassadeur. En uh, zo'n ambassade, dat is niet één ambassadeur, maar daar werkt ook allemaal personeel. Dus die, die hadden natuurlijk ook kunnen bijdragen aan het oplossen van deze crisis. Terwijl dat Johan in één keer verdwijnt. Ja, dat, dat, ja, dat particuliere initiatieven, dat die meer met uh, hart en ziel werken. Ja, dat dat denk, denk, ik ook, ook. Ik denk. denk ik ook. Het is inmiddels trouwens wel op orde. Hè. Ze hebben dus nu wel controle in China. Maar het blijkt dan dat het alsnog niet afdoende is. Want bij de laatste levering van mondkapjes zat toch weer een aantal miljoenen dat niet in orde was. Dus ja, het, het is ook niet waterdicht of zo. Mm -hmm. Ja, ik, wat dit betreft denk ik inderdaad, dat we met hart en ziel werken, dat lijkt mij, uh, lijkt mij wel een voorwaarde voor, uh, voor kwaliteit. En de reden, dat, dat is ook wel interessant, de reden dat buurtzorg um, die beschermende middelen aan de medewerkers heeft aangeboden, is niet alleen maar voor de mensen die verzorgd moesten worden door die, uh, door die medewerkers, maar ook voor die medewerkers zelf. Om hun het gevoel te geven van, hey, als jij bij een cliënt binnenkomt, uh, want meestal ouderen vandaag, die toch al kwetsbaar zijn. dan hoef jij je niet in ieder geval niet zorgen te maken. dat jij die andere persoon besmet. En dat werkt een stuk rustiger. Ook al is er helemaal niets in de hand. Uh, als je met zo'n mondkapje daar rondloopt. en uh, misschien een schort voor of handschoenen. dan heb je voor jezelf in ieder geval het geruste gevoel. van hey, ik heb er alles aan gedaan. om te zorgen dat ik die persoon niet besmet heb. Hm. Ja, ja. Wat ik, wat, ik, wat ik dan wel vind. Uh, je hebt nu in het, in het openbaar vervoer dan mogen mensen wel, een, uh, wel een, uh, mm. een, een motkapje hebben die moeten straks ook een motkapje mm. hebben maar dan mag het niet, uh, dan mag het niet uh, voldoen aan Europese regelgeving mm. CE betekent dat het gewoon voldoet aan Europese regelgeving, maar dat label mag het zelfs niet hebben mm. <laughs> omdat er kennelijk nog steeds enorme tekorten uh, zijn terwijl ja als je inderdaad een beetje handig bent, uh, ik kan zelf zo aan, uh, aan, aan 2000 FFP3 uh, mondkapjes komen. Ik heb een hele catalogus ja. van 28 pagina's. Ja, ja. Die kan ik je zo toesturen. <laughs> <laughs> nou, maar het is ja. nog sterk. Je kunt, je kunt gewoon op bol.com een FFP3-masker uh, kopen. En dan kun je losse filters inschuiven. Die dingen zijn er gewoon. Uh, dus ik, ik, ja, ik kan niet zoveel met dat verhaal dat er een enorm tekort zou zijn. Maar voor, de, voor de ziekenhuizen, uh, misschien voor de verpleeghuizen ook, uh, is het voor hun misschien lastig om eraan te komen. Maar dat wil niet zeggen dat er over, uh, over de gehele linie een tekort is. Nou ja, weet je, wat het is, ja. als je het goed wil gebruiken, uh, dan moet je eigenlijk gewoon meerdere van die dingen op een dag hebben. Als je veel contact mm -hmm. hebt, spraai je, etc. Dus in die zin snap ik wel. Maar wat ik. Die zouden of vindt dus in. Uh, ja, ik, de enige reden waarom ik kan bedenken dat ze die mondkapjes nou verplicht stellen. Dat het zinvol zou zijn. Is omdat het uh, kaartjescontrole team zeg maar, zichzelf veilig wil voelen. Maar mm -hmm. het is een stukje schijnveiligheid eigenlijk. Want ja, ik, ik geloof dat alleen de, de grootste speekseldeeltjes. En zo tegengehouden worden. door zo'n. normaal stofmasker. of een TED-masker. Mm -hmm. of weet ik het. En ik geloof ook dat de, de meeste. virologen ook zoiets zijn van ja, het werkt niet echt. Ja, alleen voor de ergste deeltjes. Maar denk ik bij mezelf, ja, uh, is het nou... Ja, het is een soort symboolwetgeving of zo. Ik weet niet, denken ze dan van... Ja, hoe, als het maar als 5% uitmaakt, dan maakt het toch 5% uit. Dus laten we het maar doen. En er wordt ook niet echt op gehandhaafd tot nu toe. Uh, ik, uh, mijn collega van mij, die, uh, die maakt gebruik van het OV. Dus is dus dan ook zo'n appje dat ze er, uh, de reis inplant van... Zo, ik wil graag die trein hebben, want het is allemaal best wel... Uh, lastig nu omdat je een aantal zitplaatsen hebt, uh, en die zegt van ja, ik word, uh, ik word eigenlijk helemaal niet gecontroleerd, eigenlijk al een hele tijd niet, ik, ja, het kan zijn dat het op uh, zuidelijke trajecten niet zo is, of dat ze geen risico willen lopen, ja, je hebt een en masker ik, dat, dat niet werkt. Ik heb ook een ja. trein gewerkt, <laughs> ja, catering dan hoor, is een ja, zo, ja. trein worden. Weet je dat, die, die, die, die, bij de NS heb je, of bij, onder de conducteur heb je nog wel een uh, echte sterke vakbond, zeg maar. Hè? Er zitten er natuurlijk niet allemaal bij, maar er zit er een paar bij en uh, de vakbond heeft daar toch wel een flinke vinger in de pap. En uh, die zeggen dan van: die, die, ja, die vinden het wel leuk om lekker de, de hele dag te zitten met hun uh, mobieltje te spelen. De eerste klas, de conducteur, sommigen dan, hè. Dus uh, ja, dus die, die gaan naar de vakbond toe en dan zeggen: ik vind, voel me niet veilig. Dus je ziet ook in de trein dat je een heel afgesloten stuk hebt met een, met een koord eromheen. En een, papier een waarschuwingsbordje, dat je daar niet mag komen als reiziger. En daar zitten dan die conducteurs veilig op afstand. Weet je wel. Ja. Oh, mm. Lekker met een mobieltje te spelen. En, ja. wij hebben even dan. Wat is nu eigenlijk dan de functie van een conducteur? Als hij verder niks doet in die trein behalve zitten en op zijn mobiel kijken nou, Ja, het controleren. Maar... En dan moet natuurlijk de. Ja, dat, dan ja dat is wel belangrijk. moet natuurlijk vergrendelen, op zijn fluitje blazen. Kijken dat er niemand in ah, stapt ja, en niemand ja. de deur dicht doen. Weet je mm -hmm. wel. En er, zijn er zijn er nog wel eens ongelukken mee gebeurd. dat iemand op het laatste moment erin sprong. En, uh, weet je wel. Nou, ook, ook wat dat betreft zijn er prachtige alternatieven. Ga gewoon eens in Japan kijken ja, waar ja. ze een glazen scherm hebben met schuifdeuren. Compleet veilig. En, uh, dat is, dat is uh, daar uh, trouwens al. Uh, ik was er in 2008. Dat was daar toen al en ik denk, uh, ik denk nog wel eerder. Maar in Nederland uh, is dat kelling niet te doen of zo. Het is heel erg moeilijk of zoiets. Ik weet niet. Ja, ze moeten allemaal door poortjes heen en zo. Ik bedoel, ja. Uh, ja. Ja. Je hebt misschien nog een paar kleine stationnetjes waar je uh, nog, niet, nog geen poortje hebt. Maar uh, het is onmogelijk om, uh, bijna onmogelijk om zwart te rijden. Ja, dat geloof ik ook. Ja. Ja. Eén ja. ding trouwens: die motkapjes ja, uh, zijn wel een goed alternatief voor uh, binnenkant mouw. We hebben oh, een, ja. Er is nu een filmpje dat Ronde doet. Dat uh, die van Dissel zelf, dus de uitvinder van de binnenkant wou, <laughs> Dat die vanaf een looptrap komt. En is een handsluit. Oh jee. Yeah. <laughs> Het is gewoon, ja, je hebt A. een hele snelle reflex nodig om dit uh, te doen. En ja. B. Uh, heel veel van die, uh, van, van die ambtenaren, Rutte en van Dissel en al die mensen, die dragen een pakjasje. En ja, je gaat niet zo makkelijk in de binnenkant van de mouw van een pakje je wat uh, of, of een maat kostuum, ga je niet zo makkelijk in, mm. uh, in ja, een je stof, uh, een snotje doen. Dan kan je gelijk weer naar de stomerij, wou je zeggen. Ik werk ja, in de keuken en daar is het gebruikelijk om, om zo te niezen. Dus de, want de, in, ja, de laatste HCCP die ik deed, daar stond dat zelfs in. Mm. Je niet in je handen moet niezen, maar in je, in je elleboog. Ja, dat was helemaal in het begin, hè, van, helemaal in het begin van dit corona verhaal. Maar er natuurlijk allemaal filmpjes online... van mensen die alternatieve groeten bedacht hadden... zodat ze niet meer elkaar de hand hoefden te schudden. beetje met voeten en met ellebogen die elkaar aanraakten. Daar zie ik nu ook niks meer van terug. Maar mensen die kunnen best wel creatief zijn wat dat betreft. Dus, uh, maar ja, dat is wel apart inderdaad. Ik heb ook wel, uh, ja, wel, wel foto's gezien zeg maar, van voor en na de officiële foto. Of voor en tijdens. Van een of andere publiek in zijn... Ik geloof een bepaalde gemeenteraad of zo... Die dan voor de officiële foto allemaal anderhalve meter uit elkaar stonden. Uh, maar daarvoor was een informele foto gemaakt. Daar dus stonden ze allemaal gewoon in een klikje bij elkaar lekker te kletsen. Dus er zit ook iets in van beeldvorming. En dat zie je ook iedere keer als de uitzendingen zijn van de Tweede Kamer. Nee, dus niet anderhalve meter afstand. Hè. Dan wordt dat benoemd aan die Tweede Kamerleden. Terwijl ze waarschijnlijk gewoon in een... Uh, als ze niet op camera zijn, gewoon lekker hun dingen aan het doen zijn. Zoals volgens mij heel erg veel Nederlanders. Ik heb het bij in de winkel heb ik het ook dat ze klanten nou bellen van hé, ik kom met mijn moeder of met mijn vader en die is wat ouder en kunnen jullie die anderhalve meter garanderen en dan zeg ik, nou ja, weet je we kunnen voor u contact opplakken van de deur en zo ontsmetten en dan hebben we twee aparte plekken ontsmetten tafels en dan kunt u allebei op aparte tafels zitten zodra die mensen dan samen in de winkel zijn dan de een die kruipt onder de oksel van de ander om bij een interlager te kijken Oh, dan denk ik van, ja. Ja, ja. Ja, ja, moet ik het nou nog zeggen? En, dan, en ze zien het dan zelf ook, hè. Dan, ik kom je aan met een bak met ringen, en de ene die wil het kijken, je pakt het, mag ik het passen, mag ik het passen? En de andere, oh, laat mij eens, en dan zitten ze gewoon langs elkaar. En dan ja, ja, ja. eventjes gewoon een punt te maken, en dan, oh, dan, dan stap ik expres een stap achteruit, en dan zie je, oh ja, oh, ja, ja. we moeten afstand houden van elkaar. dan denk ik, ja. ja als je het echt ja. serieus nemen neem het dan serieus. En, uh, ja. maar maar dat is ook zo, ik, ik ben net nog in de supermarkt geweest... en ik doe heel erg mijn best daar... om inderdaad die anderhalve meter afstand te houden. Ik heb zo'n winkelwagentje dat ik gebruik... als een soort scherm om mensen op afstand te houden. Want ze doen het gewoon niet. En dan kom ik daar die uh, soort van die winkel uit. En dan parkeer je dat karretje aan één kant... zodat die schoongemaakt kan worden. En dat jongetje, dat, dat is, zijn echt jongetjes allemaal. We kleine, jonge mensen allemaal die daar werken. Die, die interesseert het helemaal niet. We hebben geen planningsvermogen of weten niet wat anderhalve meter is of zo... Die komt dan een soort van dicht naar mij toe. En ik denk nou dan doe ik een paar stappen achteruit. En dan kijkt hij me vreemd aan. Zo van, wat doe jij nou weet je wel. Terwijl ik denk waar ben je dan helemaal mee bezig. Met die, met die winkelkaartjes schoon te maken. Als dat je niet interesseert. <laughs> ja het is gewoon hun baan ofzo. Volgens mij interesseren ze zich daar allemaal niet voor. Nee ja dat, dat, dat, dat klopt. denk ik. Ja dat denk ik ook. Maar ah, dan gaan we even naar de wegenbouw toe, want ja, dat wordt toch mm. altijd als argument gebruikt <laughs> om een of andere reden van, uh, als je zegt van, we kunnen prima zonder de overheid, dat is ja. het eerste wat ze zeggen, what about the It roads? <laughs> Zal ik eerst even iemand anders aan het woord laten? Ik heb zo wel allemaal uh, voorbeelden van hoe het wel kan, maar, uh, ja. ja. Het is, uh, nou goed. het is het standaard argument. Hè? En uh, de, kijk, dat je het anders zou kunnen financieren, uh, dat is nog tot daartoe. Want het zijn allemaal private bedrijven al die het uitvoeren. Hè? Dus de wegen worden niet door overheden gebouwd, zeker in Nederland niet. Bam. Ja, door de BAM of door uh, Arcadis of uh, weet ik niet wie allemaal. En uh, ook voor bakstenenwegen kennen we allemaal. Althans, als libertariërs kennen we dat allemaal. Die grote gele bakstenenmachine waar je bovenin de bakstenen erin gooit. En er onderaan gewoon een nette bakstenen weg uitrolt. Uh, dus ook dat is niet heel ingewikkeld. En desnoods huur je daar inderdaad die 16-jarige in die zo die steentjes er tegenaan kwakt allemaal. Uh, op een of andere rolkarretje. Dat hoeft allemaal... Dat gebeurt in Nederland al privaat. Weet je? Dus de, de, de aanleg is gewoon volledig privaat. Er zijn in Nederland ook tolwegen. Die kennen mensen ook wel. Maar die, uh, daar gaat de financiering alsnog naar de overheid toe. Um, maar er zijn in Europa... Inmiddels is daar meer dan, uh, dan 70.000 kilometer aan, uh, aan tolweg, waar voor een heel groot deel Duitsland aan bijdraagt tegenwoordig, omdat ze uh, dat voor alle vrachtwagens verplicht hebben gesteld, om uh, een soort van aan kilometer, uh, kilometerbeprijzing te doen. Dus die hebben allemaal een kastje in hun vrachtwagen, en dat wordt na de hand wordt dat automatisch afgetikt. Dus die betalen niet een of andere soort wegenbelasting of zo, maar dat wordt per kilometer berekend. Uh, tegenwoordig voor een groot deel gaat dat nog naar overheden. Uh, maar je hebt een organisatie uh, in Europa uh, die al dat soort tolwegen en tolbruggen ook uh, een beetje coördineert. Dat heet uh, Cap. En er stond in uh, 2002 al een artikel in de, in de trouw uh, waarin stond dat steeds meer van dat soort tolwegen uh, ook gewoon in particuliere handen komen. Dat wordt steeds, steeds populairder. Uh, en er zit ook een soort logica in. Hè? Want de, de, als, je, als je klanten hebt, die klanten die willen goede kwaliteit hebben. Je, die willen ook dat er goed onderhoud is en dat er voorzieningen zijn. Uh, en met de particuliere eigenaar kun je dat soort dingen uit onderhandelen. Er ontstaat een soort prijs kwaliteitverhouding die beantwoordt aan, aan de vraag die mensen hebben bij zo'n weg. Ja. Uh, ja, er is natuurlijk wel kritiek op ook hè, dat, dat er dan bepaalde bedrijven dan een soort van slaatje uit proberen te slaan, omdat mensen toch geen alternatieve route kunnen volgen of zo. Maar dat is een soort ja, dat is, dat is een proces waar je volgens mij in moet gaan. En wat in de telecommarkt al heel lang geleden uh, is gevoerd. Dat proces van privatisering. Waar inmiddels ook gewoon een goed gebalanceerd aanbod is. En je verschillende aanbieders hebt die echt gewoon verschillende dingen kunnen aanbieden. En uh, verschillende prijs-kwaliteitsverhouding leveren. Uh, zou, even een hypothetische vraag. Hè. Zou je uh, zoiets ook een beetje zoals een broodfonds op uh, uh, wat persoonlijker niveau kunnen regelen denk je? Dat uh, en dat, dat, dat betrokkenheid uh, blijft, dus dat je het ja. risico op slaatje uitslagen verkleint. Ja, dat is interessant dat je dit zegt. Op wijkniveau kan dat zeker. Hè? En ik, ik ga ja. zelf, binnenkort ga ik in Almere-Oosterwold wonen. Nou, daar is dat de standaard. De gemeente heeft daar gelijk gezegd van, uh, jullie gaan zelf zorgen dat er wegen komen. Je gaat het zelf financieren, je gaat zelf bedenken hoe dat eruit komt te zien. Ik zit nu net in dat hele proces van, uh, van het uitkiezen van wat voor weg, wegbedekking moet er dan komen, wat is het afschot dat er moet zijn, hoe willen we de ontwatering regelen, uh, op welk moment moet het aangelegd worden, je, uh, hebben we daar nu het geld voor, kan dat uit uh, de VVE-pot gefinancierd worden, moeten we er allemaal nog wat bij leggen, Het <laughs> is een veel, veel genuanceerde, zorgvuldiger proces. Dan dat de gemeente zegt, nou we kwakken hier, uh, kwakken we neer, daar noemen we asfalt en daar lijkt onze woonherf wel leuk. Ja. Die keuze ja, wordt dus niet vooraf het gemaakt. Het wordt, het wordt afgestemd. Als ja. ja, je, je, je bekend bent met de, de earthships. Uh, en bepaalde, ja. uh, bepaalde woningen die dan van de natuurlijke energiebronnen gebruik maken. Van de zon, hm. regenwater van de zon. Uh, noem maar op. Uh, en. Er zijn hele mooie, hele mooie docus over. In een van die docus, daar hadden ze een klein dorpje van Earthships en uh, dat ging allemaal prima. Volgens mij waren ze al twintig jaar, tot er op een gegeven moment de ambtenaar langs kwam en die kwam klagen dat er geen wegen waren. <laughs> maar ja, ze hadden daar gewoon geen behoefte aan, dus daar ja, waren ze ja, er ook ja. niet. <laughs> ja. Ja, dan is, er gewoon, een, is er gewoon een soort zandweg dan en dat volstaat gewoon. Ja, mensen lopen gewoon waar ze het nodig vinden om te lopen, weet je wel. Maar het was daar ja. een beetje woestijnachtig gebied, hè. Toen mm -hmm. was het in New Mexico of Arizona, ik weet je mm -hmm. Dus het was een beetje harde grond, dus het maakte een weg, ook verder niks toe daar, weet je wel. Je zorgt gewoon even dat de keien weg zijn en je kan overal rijden waar je wilt. Mm -hmm. Ja, nee, maar dit, uh, ja, dat soort dingen, dat bestaat dus allemaal al, weet je. En, en er zijn ook, nou ja, ik ben een aantal jaar geleden voor het uh, verkiezingsprogramma van de LP daar ook wel eens naar gekeken. Uh, of daar nu een soort van haalbare scenario's zijn om, uh, om dat in de praktijk voor elkaar te krijgen. Uh, en er zijn ook in Oost-Azië zijn er allemaal alternatieven, dus vooral in hele drukke steden... Uh, waar mensen van allerlei kanten komen en uh, wegenbelasting eigenlijk gewoon, nou, dat is niet een heel zinvol systeem, omdat je dan betaalt voor allerlei dingen waar je nooit gebruik voor maakt. Daar hebben ze een systeem waarbij je gewoon met een RFID-chip rijd je uh, soort van onder, uh, gewoon onder een verkeersbord door waar een scanner in zit en die kijkt gewoon waar je op welk moment bent. En dan kan het prima anoniem, hè? Zolang die RFID-chip maar gewoon gekoppeld is aan, uh, uh, aan een betalingsrekening, dan is er niks aan de hand. Dat bestaat al jaren. Weet je. Het is niet ingewikkeld. Dat kan gewoon. Alleen in Nederland is het nog steeds het systeem van wegenbelastingen. Wat voor provincies heel erg goed uitpakt. Hè, omdat ze daar een groot deel van hun uitgaven mee financieren. Maar die uitgaven hebben al lang niks meer met wegen te maken. Dus het is een rare combinatie waarbij de uitgaven en de inkomsten helemaal niet op elkaar zijn afgestemd. Persoonlijk denk ik ook van. Kijk, als ik een ondernemer was en ik zou een weg moeten uitbaten. Dan zou ik eigenlijk eerder gaan kijken van hoe kan ik. Uh... Uh, dus op zo'n manier aan die weg verdienen... ...zonder dat, uh, en, en dat ik mijn klanten gewoon gratis kan maken... ...of een andere supermarkt. Daar ligt ook gewoon een weg. Dan noemen we daar een gangpad. Mm -hmm. En, en de, de, de, de, de, de Albert Heijn heeft bij de ingang geen tolpoortje... ...om mensen geld te vragen om uh, nee, nee, onder nee. die uh, gangpad te gaan lopen. Nee, want ze verdienen aan de producten die daar verkocht worden. En uh, ja, als een... Uh, je kan als... Uh, Weg water kan je verdienen aan al die faciliteiten die langs de snelweg, snelweg liggen. Ja, precies. De, de redenering van veel mensen is. Ja, maar een weg is een recht. Weet je, en, uh, dat is een hele rare. Ja, ja. Want uh, met dat recht eis je eigenlijk de inspanning van iemand anders op. En we hebben bij Vrijheid Radio wel eens Kim Winkelaar in de uitzending gehad. Hè. Vroeger was hij nog in Nederland heel erg actief bij de LP. Uh, en die, uh, die legde dat heel mooi uit. Hij zegt, wat je eigenlijk vraagt. Wat je eigenlijk zegt dat iemand uh, moet hebben, is niet een recht, dat is een privilege. Uh, jij eist een privilege op. Jij eist op dat iemand anders voor jou inspanning gaat leveren. Uh, om, om jouw uh, wens voor elkaar te krijgen. En dat is een hele rare insteek. Ja. Recht van overpad kan ik me nog iets bij voorstellen. Hè, dat je denkt, ja, als er nu allemaal mensen om mij heen wonen die mij niet over een erf willen laten, dan zit ik opgesloten. Dus daar, daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen dat je denkt: ja, ik moet toch op een bepaalde manier van A naar B kunnen komen. Maar dat daar wegdek moet liggen, dat het onderhouden moet worden, dat daar voorzieningen zouden moeten zijn. Ja, maar in zo'n situatie. Dat is allemaal uiteindelijk een het race, race naar de bottom krijgen qua prijs. Dus als hij vier, iemand vier buurmannen heeft. die ene zegt: Nou ja, jij wilde mm. uit jouw gesloten situatie komen. Uh, nou, mm. betaal maar een tientje per keer als je er over mijn erf wil. Dan gaat die andere zeggen: Ja, wacht mm. eens dus even, je mag ook wel over mijn erf. Ik vraag negen. En dan uiteindelijk wordt het acht mm. en uiteindelijk wordt het gewoon. <laughs> Dan geven ze het ja, maar op. Of de besluit van de hand: hé, hey, uh, dan mag ik ook over jouw erf als je over ja, mijn erf heen mag. Weet je, de, ja, dat, dat, uiteindelijk lost zich dat wel op. Het is een soort welbegrepen eigenbelang ook. En het, het, zo'n situatie zorgt er ook voor uh, dat mensen zich socialer opstellen dan ze in het huidige stelsel eigenlijk doen. Omdat je nu van weinig andere mensen maar afhankelijk bent. Hè? Behalve dan van een overheid bij wie je de helft van je inkomen inlevert. Maar je, je bent niet afhankelijk van de mensen in jouw directe omgeving. Dus het, het, is helemaal, het loont ook helemaal niet echt om, om je socialer op te stellen dan je van nature misschien zou doen. Ja, ja. maar toch, toch vind ik het nog steeds wel interessant. Um, Stel je voor dat, uh, uh, dat een partij. Uh, uh, dat het minder persoonlijk wordt. Dat het persoonlijke uh, ook weggaat in een private situatie. Hè? Dus dat je zeg maar een monopolie krijgt. Hmm. Ik, ik heb er altijd een klein beetje mijn twijfels uh, mijn bij. Ja, dat, dat vond ik ook in de, de lezingen van Rothbard, vond ik het eigenlijk het minst sterke van hem. Hij zegt gewoon, kijk, uh, monopolies vallen uit elkaar vanuit zichzelf. Omdat mm. uh, er altijd wel iemand is die zegt van joh, jij, ik ken jou, jij mag bij mij goedkoper dan die andere. Mm. En dan dat je dan door een soort van wantrouwen uiteindelijk dat de monopolie uit elkaar valt. Maar als je dan nu kijkt uh, op de, de digitale snelweg, uh, ja, kun je makkelijk met Google concurreren. En nu snap ik dat de positie van Google grotendeels ook, hè, zo, dat zo groot is geworden mede dankzij uh, in bed liggen met de overheid. Maar ja, stel je voor dat je nou overheid zou afschaffen en, en Google is de private partij. Hoe realistisch is het dat je uh, op dat vlak uh, kunt concurreren als, uh, als kleine partij, zeg maar? En dat, datzelfde kun je, uh, kun je natuurlijk ook uh, jezelf afvragen op het moment dat... Uh, ja. Uh, dat er een heleboel dingen zijn en jij bent ingesloten. Ik moet niet maar, vergeten dat Google ja, al begonnen is toen <laughs> Yahoo oppermachtig was. Hè? <laughs> en dat waren toen twee jongens, Google. Dat waren gewoon twee jongens. En, die, uh, en uh, Yahoo was toen oppermachtig en uh, Alta Vista. Ja. ja, ik kan me nog goed herinneren dat inderdaad uh, Karin Spank, dat was toen nog een redelijk bekende journaliste. Die uh, een beetje in een alternatieve hoek. Die, uh, die stond op Crossing Border Festival in Den Haag dat Google te presenteren als de nieuwe zoekmachine in 95, 96 geloof ik. Ja. Dus toen waren ze echt nog niet groot. Dat kunnen de, zeker jongeren zich tegenwoordig helemaal niet voorstellen. Ook al niet dat er een tijd voor internet is geweest, maar, maar Google ook niet <lacht> dat dat nooit groot is geweest. Ja, dus uh, uh, dat kan veranderen. En ik, wat, de gedachte die ik daarbij wel heb is dat we op dit moment in ieder geval een monopolie hebben. En die heet de overheid. Die heeft alle wegen in handen en die bepaalt dat wij via wegenbelasting allemaal een vooraf vastgesteld bedrag betalen als wij een auto hebben. Er zitten allerlei rare kronkels in of dat nu wel of niet rechtvaardig zou zijn. Maar het is in ieder geval een monopolie. Dus, dus ja. het kan wat mij betreft alleen maar beter worden. En, en de redenering is volgens mij dan ook. Als een weg op een gegeven moment te duur wordt voor jou om te betalen. Uh, dan ga je er gewoon niet meer over rijden. Dan is het niet meer betaalbaar. Dus op een gegeven moment loop je tegen een plafond aan. hè? Dan heb, maak je ook een afweging met andere uitgaven in je eigen leven. Dan denk je, ja, vind ik het nou eigenlijk wel waard om iedere dag dan met mijn auto over die super onderhouden snelweg te rijden waar ik uh, 100 euro in de maand voor moet betalen of zo. Je gaat met een hoeveel vliegen. <laughs> ja, of, of je pakt een helikopter, want als het toch geen overheid is, <laughs> dan ben je bewaakt dan het luchtruim. Hè? Yeah. Yeah. Fair enough. Zoals een, uh... of een, zoals een huis, huisgenoot, huisgenoot van mij altijd zegt, uh, dan, uh, dan komen we in een uh, samenleving van luchtschepen. Uh, <laughs> maar, uh... En, en niet, te ver ja? niet te vergeten met die wegenbouw, uh, dus de weg eigenaar is nu heel vaak de overheid, mm -hmm. maar degene die de wegen maken dat zijn private partijen. Maar omdat ja. die aanbestedingen zo groot zijn, zijn er maar een heel klein aantal wegenbouwers. He, dus je hebt echt een oligopolie uh, dat een rijksweg kan maken, ja. mm -hmm. op dit moment. Dus op ja. het moment dat je dat decentraliseert en weer meer bij de mensen zelf legt, dan krijg je mm -hmm. ook weer meer wegenbouwers. Kan niet, kan niet missen. Ja. Denk ik ook, ja. ja. Had ah, jij nog een lijstje van uh, alternatieven, op het gebied van wegenbouw? Of hebben ze allemaal gehad? Uh, ja, we hebben ze allemaal wel gehad. Maar je, nou ja, goed. Uh, binnen, de, binnen het libertarisme heb je het concept, het concept van de free roads. Als mensen interessant vinden hoe dat in een volstrekt libertarische samenleving uh, eruit zou zien. Uh, check dan eens dus op Wikipedia op Free Roads. Daar staat het heel mooi uitgelegd wat de uiteindelijke situatie dan zou kunnen zijn. Ik uh, ga er eigenlijk vanuit dat David Friedman er ook wel weer wat over gezegd heeft in zijn Machinery of Freedom. Mm. Uh, want die heeft zo ongeveer de complete anarchistische samenleving, heeft hij daarin uitgewerkt en allerlei praktijkvoorbeelden. Dus die, die kun je ook altijd raadplegen. Er staat een filmpje van een half uur ongeveer op, uh, op YouTube, waarin die Machinery of Freedom ook met allerlei tekeningen en beeldmateriaal gewoon wordt uitgelegd. Ja, en dan komen we bij iets wat uh, veel mensen zoiets hebben van, nou, dit kan echt niet privaat. Uh -huh. Brandweer. Ja. ja. Dat het meest aparte is dat er heel veel privaten net... van zijn maar goed, vertel er zijn heel veel privaten van, voor, voor, met name voor bedrijven natuurlijk, dat kunnen mensen nog wel voorstellen dat je daar, nou, oh ja. daar je als bedrijf je bedrijf in, maar in Nederland dit staan mensen misschien helemaal niet bij stil uh, huurt de overheid een privaat bedrijf in om brandweerdiensten te verlenen dat is namelijk ook weer Valk die in, in Denemarken dus ook heel groot is uh, er zit één nadeeltje aan en dat de uh, um, dat is dat, uh, dat als je een, privaat, uh, een private brandweer hebt, dat, dat schijnt dus in, uh, in Portugal, uh, Spanje wel te gebeuren. En dat die mensen zelf dan branden gaan aansteken, zodat ze wat te blussen hebben. Dus dat is een aparte kronkel. Ja, dat gebeurt en bij dat de, je... de overheid toch ook? De overheid brandweer. Ja, dat gebeurt ook. Vak wel zijn het die oh, dat... romanen die dan bij de brandweer blijven ja. te werken. Ja, maar dat, dat kun je natuurlijk ondervangen ja. door, uh, uh, door dat betalen voor, voor die brandweerdiensten. Uh, niet uh, te berekenen in de hoeveelheid branden die ze blussen maar in de periode dat ze een bepaald gebied brandvrij weten te houden ja, ja, ja. dus dat zit ook gewoon in hoe je dat beprijst, maar, maar die valk services ja, die zitten over de hele wereld uh, doen zij aan brandbestrijding perfect modern bedrijf die, die focussen zich er ook op om continu hun dienstverlening te verbeteren omdat ze daarmee hun marktpositie goed houden ja, dus die dit uh, ja, is helemaal een Niks mis met, uh, met private brandweerdiensten. Ja, ik weet dat in de VS heb je dat ook. Dat is het vrij normaal om een uh, private brandweer te hebben. Je hebt inderdaad ook wel een uh, Public uh, Fire Squad of zo. Maar de, hm. die, uh, die private, je hebt er meerdere, er worden dan ook geconcureerd. Van, uh, de meeste adverteren met wie het snelste is, wie hm. het snelste bij de brand is. En uh, ja, zijn de private brandweer zijn altijd sneller sowieso dan de publieke. Hè. Uh -huh. Maar de, je moet een soort verzekering afsluiten, of het ware. En, uh, mm -hmm. Het zijn ook voorbeelden van, uh, John Stossel, die ook in zijn docu, uh, 'Privatise Everything, uh, noemde hij dat op. En dan had hij mm -hmm. uh, over een man die, uh, die net zijn verzekering uh, gestopt, want die denkt van, ik heb nooit een brand, ik ben al twintig jaar lid en uh, mm -hmm. <laughs> nog nooit een brand gehad, had hem opgezegd en toen brak er een enorme bosbrand uit. En toen uh, stond de brandweer, die stond heel, zag je dan ook, die stond heel vrolijk de brand van zijn buurman te blussen. Maar zijn buurman stond hier gewoon een nat natte houden, zodat hij niet zou verbranden. Maar de, mm -hmm. ja, mijn huis uh, kwam niet in aanmerking. Ja, maar dat ja. is wel apart natuurlijk, want die uh, uh, nou, bijvoorbeeld bij de ANWB werkt dat heel interessant. En er zijn natuurlijk ook gewoon andere private aanbieders, weet je? Want, uh, tegenwoordig heb je meerdere wegenwachten in Nederland. Mm -hmm. Uh, op het moment dat jij uh, zeg maar iets met je auto hebt, dan bel je zo'n soort van wegenwacht op. Ben je nog geen lid, dan kun je dat ter plekke worden. Ik denk dat dat met zo'n brandverzekering ook prima zou ja, moeten ja, kunnen. Zeker toch? als je al twintig jaar premie hebt afgedragen. Ja, ja. ja ik, ik, denk, ik denk ook dat, uh, dat, dat op het moment dat ze je opbellen, ja, luister, staat er brand voor je huis. Ja, we staan erbij. We hebben ongeveer vijf minuten beslis nu. Of je betaalt nu voor vijf, vijf jaar. Premie extra. Of laat juist dan Ik Ja, dat zou je nou ook kunnen uh, doen. Ja, ja. Kiezen voor de premie. Uh. <lacht> ja. ja het uh, rare. Ze kunnen in ieder geval rekenen op een slechte review, denk ik. Uh, nou, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Ja, maar het ding is wel dat die, uh, je zou het prima zou kunnen koppelen natuurlijk, aan een brandverzekering. Want de verzekeraar die heeft ze dan. Uh, heeft ontzettend veel belang bij dat je huis niet afwikkelt, want dan moeten ze gaan uitkeren. Dus die, die brandverzekeraar, die zou dan natuurlijk gewoon zelf zo'n contract kunnen hebben met een, met een private brandweer. En zodat uh, dus er gezorgd wordt dat er niet zoveel uitgekeerd hoeft te worden, dat lijkt mij een soort win-win situatie. Dus ik, ik zie mogelijkheden, zullen we maar zeggen. Ja, ja maar dan even kijken hoor, oh, weer even terug naar de dingetjes. Politie! Ja, nou dat kan zeker niet privaat ja. hè dat kan echt niet, hè? Uh, de nachtwacht <laughs> van Rembrandt. Wat was dat? Ja. <laughs> dan zit je nou, nou, dat was een particuliere uh, dienst, was het, hè? Nachtwacht. Ja, ja, ja. Ja, uh, ja. Uh, oké, okay, laten we eerst eens benoemen wat, wat voor uh, doemscenario's mensen allemaal voor zich zien. Als ze zij, als zij denken dat, uh, dat je in Nederland uh, geen publieke politie meer zou hebben. Zelfs als dus met allergie, dan loopt iedereen schietend en plunderend over straat. Ja. Want de Engelse burgeroorlog, waar John Hobbes niet eens bij was. Ja, oh, maar jij wil, jij wil een Somalische toestand. Oh ja, ja, ja die hadden ook nog. Ja. Ja. Volgens mij de Engelse burgeroorlog was een soort Game of Thrones, waarbij iedereen uh, uh, verschillende partijen om de macht aan uh, het... Dat is juist de uh, overheid uh, ten, ten top, toch? Ja, je ja. hebt het natuurlijk ook gehad in, uh, in de... Um, Volgens mij 17e eeuw in Japan, hè, het, hele, het hele tijdperk met al die samurais... met de verschillende veldheren die dan uh, een landje pik gingen doen en zo. Mm. Maar over het algemeen, normale mensen die, die gewoon een baan hebben... die gewoon aan het werk gaan iedere dag... die hebben er ontzettend veel belang bij om niet al te veel gedoe aan hun hoofd te hebben. Yeah. Dus ze gaan echt niet met een mitrailleur en buurman bureau Zij denken dat er maar enig, enigszins de kans is dat ze een kogel terugkrijgen. Dat, dat soort rare anarchie, dat is... Dat is eigenlijk volstrekt onwaarschijnlijk. Ja, ja. Misschien zie je dat nog een keer, te, een keer terug in de volkswijken... waar mensen een, een korte lontje hebben. En denken van, hey, die buurman staat te, te grasmaaien... net als ik uh, lekker aan mijn biertje zit in de tuin. Ik pak mijn pistool erbij. Ja, maar dan, ook, maar je... dan, dan, dan is dat nog de, Dan blijven het meestal klappen of zo, weet je wel. En uh, ja. dat is best wel wat uh, uh, ja, principes zitten erachter vaak hoor. niet in, in die volkswijken. Dat is wel, uh, ja. ja, maar goed... Maar dit is nu typisch zo'n scenario waarvan David Friedman zou zeggen: Dit kun je prachtig privaat oplossen met beveiligingsdiensten. Ja. En dan denk je, nou, dat is een ver van mijn bed, yo. dat gaat van zijn levensdagen nooit gebeuren. Maar in Nederland lopen al allemaal beveiligingsdiensten rond, die, die honderden miljoenen uh, per jaar in omzet draaien met het beveiligen van bedrijven. Ja. Uh, denk even, nou ja, er staat een uh, artikel in de Facto-Sonten, die link staat op, uh, op de pagina van Stuurlozen. Dat dus kun je zo nakijken. Uh, dit is bericht uit 2018. Er zijn ongetwijfeld nog wat recentere berichten van. Maar dit, dit laat al uh, een heel rijtje zien van private beveiligingsbedrijven. Ik wil even de grootste drie noemen. Hè. Die, die hebben we allemaal wel eens rond Een beetje nadenkt. Uh, G4S, Trigion en Securitas. Dat zijn bedrijven die uh, bijvoorbeeld aan, uh, aan beveiligd transport van geld doen. Uh, of of bedrijf, bedrijventerreinen beveiligen. Ah, die bedrijven gaan echt niet een beveiligingsdienst inhuren... als zij denken dat die, dat die aan slechte dienstverlening doet. Want er is nogal wat te beveiligen daar. Weet je. Dat, dat, dat is juist waar het vermogen natuurlijk ligt. Uh, en, en voor thuis kun je ook prima zo'n beveiliging, uh, beveiligingsbedrijf inhuren. Misschien voor je, voor je wijk. Weet je. In de Verenigde Staten gebeurt dat ook in gated communities. In, in Kenia bijvoorbeeld ook. Brazilië. Uh, ja, Daar is dat heel gebruikelijk. Zeg maar, met name als de dreiging heel hoog is... Dan zijn mensen bereid om voor zo'n beveiligingsdienst te betalen. Ja. Dus dat is een heel systeem wat ook weer afgestemd is op de vraag die er, uh, die er is in zo'n gebied. Ja, je hebt in, uh, inderdaad in, uh, in Brazilië, dat begint echt inderdaad op. Maar uh, ik heb het gehoord hoor, van iemand die in Brazilië gewoond heeft. Dat je daar echt geprivatiseerde uh, ja. politie hebt, die uh, ja, gewoon wijken, ja, de wijken beschermen en zo. En, uh, ja, sterker nog. Ja? In, in Nederland worden volgens mij militaire bases bewaakt door uh, private bedrijven. Stanley Security <laughs> heeft volgens mij ook gezakt, dus ja, blijkbaar. Het was zelfs zo blijkbaar. dat uh, in Brazilië de overheidsgediensten ook door uh, private bedrijven uh, beschermd werden omdat ze de overheid de politie niet vertrouwden, dus vanwege uh, de corruptie Ja, daar. ja, ja, ja. Uh, uh, ja. Ja, en dat, en dat is natuurlijk een veel, uh, ja, een veel duidelijk directere afstemming uh, tussen het leveren van diensten en het wel of niet betalen. Weet je, als jij denkt van nee, maar die, uh, die persoon die levert helemaal geen goede beveiliging, of die gaat mij ineens lopen bedreigen, nou dan zet je je betaling stop. Ja, dan, uh, dan houdt het gewoon op. Dus het dus beveiligingsbedrijf is niet een lang leven beschoren als hij niet aan goede dienstverlening doet. In tegenstelling tot de politie, die sowieso wel betaald wordt. Of misschien zelfs wel aan een, uh, aan een bepaald boetequotum uh, moet voldoen. In ieder geval moet zorgen dat zijn bedrijf voldoende geld binnenhaalt door boetes uit te delen. Uh, zo, zodat hun eigen loon betaald kan worden. Ja. Weet je, er zit, er zit een... ja. Ik vraag me ook af uh, uh, hoeveel mensen nog naar Lowlands of naar andere festivals zouden gaan. Als ze daar op mensen in zouden lopen. Rammen met knuppels. Of uh, weet ja. ik het. Uh, geweldsmiddelen zouden inzetten. Op het moment dat er... Ergens een andere optie zou zijn die geweldloos is. Uh, ja, ja. Handel... Nee, dit, ja. Voor zover ik weet, vind daar een best wel strikte screening op plaats. Van de mensen die er aangenomen worden, die, uh, uh, ja, die zijn ook zomaar uit dienst op het moment dat zij zich misdragen. Dus je bent daar gewoon afhankelijk van of je goede dienstverlening doet. En niet of jij voldoende boetes uitdeelt. Uh. Dat is een hele rare omgekeerde wereld, eigenlijk, zoals het nu bij de politie gaat. Ja. Uh. Nou, ik, ik, ik kan me nog wel eens een bericht herinneren van een. Uh... Dat was een, een county in de VS die dan overgegaan was op een uh, private beveiliging. Maar de sheriff die blijven dan wel nog in dienst. Dat is dan wel weer zo. We zijn niet helemaal mm -hmm. sher sheriffloos. Maar de, de rest van het team is dan uh, privaat. En dan zag je in één keer de criminaliteitscijfers gewoon heel drastisch dra dalen. Met echt uh, meer dan 90%. <laughs> ja, ja. De, de politie was... Ja, maar ja, je kunt je natuurlijk... Ik, ik zie dat ook wel voor me, weet je, dat er een soort van uh, uh, ja, contactpersoon is vanuit, uh, vanuit een bepaalde wijk. Uh, nou, dat zou je dan een sheriff kunnen noemen. Uh, we hebben dat bij onze VVE ook. Er zijn bepaalde mensen die hebben uh, contacten bijvoorbeeld met de gemeente om dingen te regelen. Uh, anderen die regelen het weer met het waterzuiveringsbedrijf, wat bij onze filter heeft aangesloten. Dat soort vertegenwoordigers is ook helemaal niet raar in een soort van uh, systeem zonder overheid. Ja, als je dat een sheriff wil noemen, helemaal prima. Uh, zolang het maar niet een hiërarchisch systeem is. Uh -huh. Nee, maar het is natuurlijk, in Amerika is het een beetje apart. Hè? Want de sheriff is, is natuurlijk ook niet echt politie. Het is ook wel meer. Je kunt hem eventueel ook inhuren, geloof ik. Ik bedoel, mijn, mijn uh, zus is getrouwd met een Amerikaan in Texas. En uh, daar hadden ze ook gewoon de sheriff ingehuurd om dan uh, ja, het keer een beetje te regelen rondom de festiviteit. Dat, Dat vond daar dan gewoon ging ja. helemaal niks. natuurlijk. Dus, <laughs> mm -hmm. Ja. Nou ja, ik weet in Kenia, in Kenia bijvoorbeeld, de, ik heb vrienden in Kenia... en die, die wonen vaak op Compounds. Hè? Dan hebben ze meerdere huizen bij elkaar, er staat een hek omheen... en er wordt nog alles wat gejat daar. Uh, als daar dus iemand staat in te breken en zij bellen de politie op... dan moeten ze eerst die politie gaan betalen voordat die politie een dienst gaat verlenen. Terwijl het al betaald wordt van, van belastinggeld. Maar ja, die, die mensen die gaan gewoon niet voor jou aan het werk... Uh, ...als jij ze niet van tevoren betaalt... ...terwijl ze al betaald worden, weet je, voor je belastinggeld... ...dus het is een heel raar corrupt systeem ook daar. Uh, ja, ik heb meer ja. en meer van dat soort falen over mensen die in het buitenland wonen... ...en dan werd er gewoon gezegd van... Uh, ...het eerste wat hij dan moest doen was... Uh, uh, ...op vrijdag moest hij bij het politiebureau langs... ...en dan zat daar één agent die, die voor het hele dorp... ...en die zat dan op zijn stoeltje buiten... Hm. ...en mensen kwamen langs en die gaven hem geld... ...en dan werd hij schreef in een bloknoot... ...en dat is, hij deed dat ook, dus uh, nou ja... Uh, Geld gegeven en dan denk van, Nou ja, dat was maar een tientje, dus uh, nou, daar ga ik niet dood aan, laat ik maar mm. doen. En dat heeft hij een tijdje gedaan, iedere week, en op een gegeven moment had hij met zijn dronken kop mm. de auto in de greppel gegreden. En toen kwam die agent dus langs en die zei: uh, Ja, dit is vandalisme, hè? En nou, hij snapte: weer <laughs> toen begon het belletje te, te rinkelen, oh ja kan ik het van de verzekering aftrekken <laughs> en dat is dus waar je misschien een tientje voor betaalt zodat die agent uh -huh. met hem meewerkt zeg maar <laughs> ja, ja, ja ja ja ja op een aparte situatie ja, ja. ja, ja, ja. De... maar het is wat je, wat je zegt Rick. het is een monopolie en, en ja ik ben zelf ben ik uh, geen voorstander van een monopolie nee dat kan ik ook niet werkt dat vrijheid niet echt in de hand dus ja Conclusies kunnen getrokken worden, denk ik. Ja, uh, mm. Maar het belangrijkste nog... is het hele systeem van private beveiligingsdiensten... in Nederland. Het bestaat al. Weet je, dus het is niet iets... Waar, wat helemaal nieuw is, waar mensen aan zouden moeten wennen. of zo. Het, het bestaat gewoon al. Mensen komen het ook tegen in het uitgaansleven. Dus het is helemaal niet raar. En dan denk je, ja, ja. dat moet gewoon ik kunnen. Ik heb, ik heb trouwens ook uitgerekend... Hoe, hoeveel... Uh, een politieagent... Uh, hoeveel eraan wordt uitgegeven... Zeg maar, aan die organisatie... Als je dat per FTE zou omrekenen, ik geloof ik dat ergens rond de 112.000 uitkomt. Terwijl als je dat voor die drie grote beveiligingsbedrijven uitrekent, die zitten maximaal rond de 60.000 per FTE. Dus het is ook nog eens een stuk goedkoper. Dat vind ik nooit per se uh, het, het sluitende argument. Maar het is wel, <laughs> het is wel goedkoper ook. Ja. Overigens het huidige uh, systeem van politie, dat uh, kent de mensheid pas sinds uh, 1850. In, in, hmm. uh, in, in Engeland, de bobbies. En dat is uh, ja, langzaam door bijna ieder land overgenomen. Daarvoor was het niet helemaal 100% particulier. Je had bijvoorbeeld de Schout en zijn rakkers. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. Mm -hmm. <laughs> maar dat was <laughs> ook een systeem. <laughs> maar, iets, iets voor mijn tijd, jouw. ja. Uh, wilde, hoor. <laughs> maar in Nederland had je dan de Schout. En uh, die was dan eigenlijk uh, Judson, June, wat was het? Um, hij was niet, niet alleen de wetshandhaver, maar hij was ook de wet. Dus uh, mm. er was een rechter en uh, agent uh, tegelijk. En dat, uh, mm. ja, dat systeem uh, op een gegeven moment had de mensheid ook wel door van nah, dit, dit moeten we niet hebben. Dus uh, toen is het toch wel langzaam een beetje een scheiding der machten gekomen. Mm. Uh, maar het is grotendeels uh, particulier geweest. Dus het was uh, het volgende mm. wat we zo meteen beginnen, waar we naartoe gaan. Ik ben bezig met een bruggetje. Je uh, mm. had de militie vroeger. Dat was gewoon een Volkswegetje. En ik ben in Duitsstalige mm -hmm. landen... Ik, ik, ik ben nog eens in Oostenrijk geweest bij de, uh, de militiedag van alle Duitsstalige deelstaatjes. Van vroeger nog dan. Die bestaan niet mm -hmm. meer. Maar uh, dat was echt een... Uh, ik zat tegenover het hotel de hele dag en nacht te marcheren. <laughs> met de trommels en hun <laughs> vlaggen en alles. <laughs> maar dat was, dat was gewoon de schutterij. Van, uh, die, die bestaan nog steeds ja. in Duitsstalige landen. Dus uh, mm -hmm. ja. Het leger, kan dat privaat? Ja, ah, het kon. Ja, het kon inderdaad. En nog steeds, hè? Uh, ja, en het kan nog steeds. Dus, uh, kijk, voor veel mensen is dat zoiets van... Ja, maar dan krijgen we echt uh, gewoon een gevaarlijke toestanden. Dat de militie gewoon uh, een bepaald dorp binnenvalt. En die bezetten de boel. En uh, we zijn allemaal onze spullen kwijt. Uh -huh. Maar ja, uh, in de praktijk. Misschien ook, misschien ook wel omdat er, uh, omdat er nog wat... Uh, uh, hoe noemen we dat nou? Wat overheid om me heen zit. Dat zal ik ook niet gelijk ontkennen. Uh, maar er zijn gewoon private legers. En die worden ingehuurd door bedrijven. En mensen die een beetje leeftijd hebben. Die kunnen zich waarschijnlijk nog wel de oorlog in Irak herinneren in 2004. Uh, en daar hebben heel veel uh, private bedrijven beveiliging geleverd. Voor, uh, voor bijvoorbeeld oliemaatschappijen. Omdat voor... die het Iraakse... Het, het, ja, Blackwater bijvoorbeeld, die, die vertrouwden gewoon eh, het Ira Irakese leger niet om, eh, om hun eigendommen te beschermen. Het was gewoon niet voldoende van kwaliteit. En het interessante is met heel veel dat ze de private militaire bedrijven, je hebt ze in Nederland ook, hè, dus voor de beveiliging van koopverdijsschepen bijvoorbeeld, daar gaan dan ex-militairen op mee. En eigenlijk mogen ze heel die wapens niet dragen. Dus daar is nu een ontzettende discussie over. Hè. In Nederland heb je dat recht niet om, eh, om de wapen op die manier te gebruiken. Maar het werkt wel in de praktijk. Uh, en het zorgt er ook voor dat die koopvaardijschepen dus niet door die Somalische piraten uh, worden overvallen en bezet. Dus er, er, is, er is daar wat voor te zeggen. Er is in mijn beleving nog wel een weg te gaan om dat op een gebalanceerde manier te doen. Uh, maar die opties die zijn er zeker. En ook daar weer is er natuurlijk een soort van afstemming tussen, uh, tussen prijs en kwaliteit. Je, je zit daar niet op te wachten dat een leger wat, wat naburig is als het ware voor private militie, dat die ineens bij jou de boel komt bezetten. Dus er moet wel een soort van balans in zijn. En maar, tussen landen is die balans er nu ook met legers. Dus ik zou niet weten waarom die balans er niet kan zijn uh, als het gaat om kleinere gebieden of om uh, bijvoorbeeld private gemeenschappen of particuliere gemeenschappen. Ja, maar ik, ik vind dat het is wel, uh, dan, dan zou je ook echt, uh, de, ja, leger zou je moeten beperken tot de, de definitie die nu ook vaak wordt gebruikt op defensie. Hè? Dus dat je het ook gebruikt voor het doel waarvoor het zou moeten dienen, namelijk het Dediging, zeg maar, van het uh, iets op wat grotere schaal. waar mensen leven. Mm -hmm. en, uh, en niet dat je een leger hebt dat uh, ja, preemptive uh, mm -hmm. acties in het buitenland onderneemt, et cetera. En dan ja, denk ik de, het de, beveiligen van koopbedrijfschepen, et cetera. Dat vind ik ook op zich wel een legitiem iets. Zolang, zolang het ook echt defensieve taken uitvoert en daarvoor ook is mm -hmm. dus ingericht. Denk ik dat je dat heel prima uh, privaat zou. Uh, dat kunnen regelen, ik zou het niet weten van dat uh, maar ja, het de woord defensie is natuurlijk uh, inmiddels door uh, middel van de een klein beetje verwapen. Uh, mm -hmm. Ja, ja, ja uh, ze uh, zouden uh, dat eigenlijk ministerie van oorlog moeten noemen. Hè? Ik, ik heb daarbij een uh, soort van Ministerie van vrede worden dan, hè, met uh, dubbelspiek. Ja, dat ja, ja, ja, precies. Die gaan ja, op vredesmissie ja. <laughs> ja, ja, ja, ja, inderdaad, ja. Bring democracy in the American way. Ja, met, ik, ik heb een keer uh, gesprek gevoerd met een ex-militair in, in een café in Rotterdam. Mm. Mooie anekdote. Ik zat met die man te praten. Na en die had, ik heb, eigenlijk vond hij dat allemaal raar. Want hij was best wel een soort van gesteld op hiërarchie. Weet je, en duidelijke instructies en dat soort dingen. Maar toen kwam ik met het punt uh, dat het leger in Nederland... eigenlijk alleen maar ervoor zou moeten dienen om Nederland te beschermen. En dat vond hij dan juist een heel zinvol punt, weet je, dat hij denkt, ja, wat ja, doen wij allemaal in dat buitenland? We hebben brood, we daar brood. te zoeken, kennen heel die mensen niet, uh, stellen ons leven in de waagschaal. Uh, waarom eigenlijk, weet je wel? Ja, ja, ja. Dus dat is voor, zelfs voor militairen is dat gewoon een hele logische gedachte, dat je alleen je eigen grondgebied verdedigt. Ja, ja ik inderdaad, ik ken ook veel militairen, die denken er precies uh, net zo over. Je ziet ook vaak wanneer een land in een oorlog gepropageerd wordt, zoals de VS destijds. Gaan allemaal mensen die zeggen: Ja, ik wil zo mijn land doen. En dan gaan ze de oorlog in. En dan komen ze als soort anti-oorlogs-protesten. komen ze weer terug, weet je wel. Helemaal gedesillusioneerd. Ja, met PDR. Nee, niet PDR, dat andere? posttraumatische traumatische stress. PTSS. Ja, maar. weet Maar wat, wat ik zo erg vind, dat weten we gewoon dat dat ook zo is. Maar wat ik bijvoorbeeld dan de NOS en zo allemaal heel kwalijk neem, is mm -hmm. dat ze het beestje niet bij de naam noemen. Dus dat ze, hè, dus de berichtgeving is, even een voorbeeld dan: eh, Nederland heeft een aanval uitgeoefend op een mm -hmm. terroristische wapenfabriek. Wat dan ook. In plaats van dat ze gewoon zeggen: want luister. Uh, een aantal politici hebben opdracht gegeven aan een aantal gewapende, getrainde mannen uit Nederland om een aanval te doen op een gebouw waarvan de verdenking is dat een aantal mensen uit een bepaald gebied... Dat je gewoon uh, op een neutrale manier bericht geeft wat er daadwerkelijk gebeurt. Maar nu wordt alles zo gevreemd want Nederland doet. Oh, wacht even. Ik ben Nederland. Ik doe verder. Ik een Ja, jij bent een bestemd als <lacht> ik er yeah. een goede reden voor heb gehad dan moet je wel yeah. nou slecht zijn nou, ik ben toch Nederland toch ik, als ik dat heb gedaan, nou, dan heb ik daar een goede reden voor ik, uh, ja, ja. Kijk, uh, en op het moment dat je het beestje bij de naam noemt dan, dan gaan mensen denken hey, wacht eens, sowieso, wat hebben wij daar te zoeken dan uh, ja. uh, oh er zit een, uh, zit een, uh, een bedrijf dat uh, toevallig een uh, goede lobbyafdeling heeft in Brussel of in Den Haag mm. of weet ik toevallig uh, korte lijntjes heeft met de Defensie ja, en, ja, die militairen. Balken, de belangrijkste, dat zijn de maten naast je, weet je wel. Die dek je onder alle omstandigheden, weet je wel. Je bent er voor de man naast je. Dat is gewoon, dat zit erin. Dat is het menselijke aspect. En natuurlijk, je ja. kunnen ook bepalen van, hé, hey, wat doen we hier eigenlijk? Maakt niet uit. We zijn hier voor deze klus. We zijn hier ja. samen, samen doorheen. Dat, is ook, dat, dat wordt ook Dat is normaal ook eigenlijk, als je ergens bent. Je wordt er gewoon, je wordt ergens neergezet. En. Dat doe je gewoon. Dat is gewoon. Ja, ja, ja. Ik heb in 2003 heb ik nog eens. Uh, voor antropologie is een binnenlands leeronderzoek in Drenthe gedaan. op de basis van Luchtmobiel in, uh, in Assen. Uh, en daar ook gevraagd waar, uh, of het een, uh, ja, hoe ze er eigenlijk over denken. als de politiek, dus uh, zeg maar het kabinet, uh, de Tweede Kamer, een bepaalde een missie uh, bedenkt. Weet je, dat ze denken denk of ze er dan over nadenken. wat de inhoud van die missie is. En of ze er eigenlijk wel aan mee willen werken. Maar dat kwam helemaal niet te spraken. Weet je, hun redenering is, wij gaan daarheen met de groep, daar hebben we voor getraind. En daar gaan we ons ding doen. En wij gaan ervoor zorgen dat het geregeld wordt. Weet je het maakt helemaal niet uit wat de politieke beweegredenen daarvoor zijn. Er is een missie en die gaan we vervullen met z'n allen. En inderdaad wat je zegt, ze zijn er voor in mate. Dus ze zorgen altijd dat, uh, dat die groep veilig blijft. Dus als daartegen geageerd wordt, door wie dan ook, dan zijn ze wel, hebben ze meestal een redelijk kort lontje. En dan is Nederland nog een redelijk rustig land wat betreft de, de militairen. Ja, ja, ja. net, net een stapje agressiever stapje dan Denemarken, maar niet veel. Weet je wel? Denemarken zijn echt voor die hele, hele relaxte lui die, die gaan nergens schieten. Maar er zijn ook uh, natuurlijk legers bij in de wereld die om het minst of geringste schieten iemand door hun hoofd. Maar even terugkomen, we hebben natuurlijk als libertariërs die zijn vaak heel erg voor, de, voor het idee van een militieleger, leveren. Ja, ja. Uh, bestaat ja, dat ja, je ergens? Ja, ja, ja je, je had natuurlijk, uh, in, in de Irak heette dat Blackwater, hè? Ik bedoel echt militie, hè, volksmilitie. Uh, oh, volksmilitie. Oh, ja. Nou, uh, dit is interessant dat je dat zegt, want ik ben een, een aantal jaar geleden was ik in Myanmar. Uh, in Myanmar heb je wel natuurlijk uh, een nationale overheid. En uh, met die Aung San Suu Kyi is, dat, is de dictatuur was daar al weg van de Tat was dus tot, tot, voor, tot voor zij kwam was dat een dictatuur. Uh, maar dat land bestaat uit allemaal deelstaten. En die deelstaten zitten helemaal niet zo te wachten op een centrale regering. Dus die hebben allemaal, uh, allemaal een soort van hun eigen militie, een soort van een, uh, ja, deelstaatlegertje. Om te zorgen dat het nationale leger buiten de deur blijft. En dat zij op een gegeven moment onafhankelijkheid uh, kunnen verkrijgen. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder sinds ik daar geweest ben hoor. Dus ik weet niet precies wat de huidige situatie is. Uh, maar die deelstaatlegertjes waren ook redelijk succesvol. Wanneer ben jij geweest? Ah, 2016 denk ik. Zoiets, 2018, zoiets ja. ja, ja, ik, ben, ja ik ben ook tijd geweest. Maar ik, het wel. Ik, vond, ik vond het ook wel heel fascinerend wat je zegt. Uh, in sommige gebieden had je dan uh, niet alleen het de deelstaat zelf, maar had je daar binnen die deelstaat ook nog bepaalde stammen en volken en zo. Mm -hmm. Dus je had dan uh, volgens mij de buurt van. Uh, Hapto, volgens mij. Goed, heb je dan in uh, de Shah-provincie, geloof ik. Als mm -hmm. ik even uit mijn hoofd. Had je, dan, uh, je had het, het, het nationale leger, dan had je dan de shah armee en dan had je dan een aparte dan de Palang En de Palang, die waren dan weer super mm -hmm. anti-Shah. Maar dan mm -hmm. Dat dan uh, de nationale overheid dat met de meest krachtige partijen, als het ware, een soort van verbond sloot. Dus er die, die mm. uh, was dan geen gevecht onderling tussen die twee. Uh, een soort van Game of Thrones-achtig uh, spel van. Uh, nou, zullen drie partijen dan weg zijn dan zullen die spanningen dan wel, weer, uh, dan wel weer starten. En dan heb je. Uh, Natuurlijk in, uh, in uh, Rakhine State, daar ben ik ook geweest nog mm -hmm. met, uh, dat was best wel spannend trouwens, hoe we daar dan uiteindelijk kwamen. Want dat, dat, daar speelde dus dat hele gebeuren met die uh, uh, met de Moslims eigenlijk, hè, die uh, ja, ja. Het heel eng ook, eigenlijk zien. Maar daar had je dan echt de Rakhine, de dus Rakhine mm -hmm. State. Dus daar had je ook heel erg super. Uh, zeg maar, dat was dan de provincie, die hadden niks met Myanmar. Nee, Rakhine, Rakhine. Mm -hmm. en, uh, uh, en daar had je ook de onderlingste dus, dus het vond ik best wel uh, indrukwekkend land ook wel een naar mm. uh, um, ja ik, ik, ik weet niet of ja, het, is niet, niet het meest gunstige voorbeeld vind ik zelf of positieve nee. die... nou, ja, en... heb ik ook bij niet bij. Nee, nee. nee maar het ding is wel dat die uh, uh, ik ben er ook geweest in Rackhine State of ze dat zelf ook wel noemen hè, dat die, uh, en die mensen daar als je daar een keer bent uh, die doen helemaal niet moeilijk over dat jij daar uh, als toerist bent. Je, je bent daar volledig veilig. Het is niet als dat je dan onveilig bent als je in zo'n soort van militiegebied bent of zo. Het is alleen dat zij een probleem hebben met de nationale overheid. Dus dat, uh, ja. dat was de strijd die er soort van plaats vond. Ja. Ja, ik, ik heb uh, ook... of militie ja. gesproken. We hebben natuurlijk over Zwitserland. Hm. Hè? De, Zwitserland is niet 100% militieleger. Ze hebben ook een federaal leger. Maar hm. ieder kanton heeft ook zijn eigen leger. En dat uh, wordt dan echt door de, de bevolking uh, geregeld. Dus het is, uh, ze hebben dan geloof ik twee keer per jaar hebben ze dan een, een trainingsdag en daar maken ze echt een familie uitje van. Dan gaan ze gezellig met elkaar schieten, weet je wel. Mm. En uh, ja mensen die dan lid zijn van de militie, die mogen hun wapen ook mee naar huis nemen. En uh, nou, onder een aantal voorwaarden moeten ze dat dan dus zelf onderhouden en zo. Met als gevolg dat er weinig inbraken zijn. <laughs> mm -hmm. Dus uh, ja... Maar ik ben op zo'n militiedag geweest van in Oostenrijk. Van, uh, de, ieder jaar hebben alle Duitsstalige landen hebben dan zo'n uh, zo zo zo zo dag. En dan gaan ze voor alle Duitsstalige gebieden, Oostenrijk en, en, en Duitsland en wat Zwitserland en Liechtenstein, die gaan dan gezellig met elkaar uh, ja, gaan vieren dat ze de schutterij zijn. En in Duitsland is, zijn er meer uh, hobbyclubjes die uh, met antieke wapens uh, rondlopen. Dus... Uh, ik vind dit nou wel interessant. Misschien kan ik dat jou wel vragen. Omdat jij daar ja. geweest bent. Uh, uh, de zeg maar redenering die ik vaak hoor. Van mensen die mm -hmm. een soort van tegen vrij wapenbezit zijn. Is van. Ja maar mensen die, uh, die voor vrij wapenbezit zijn. Dat zijn allemaal mensen die van schieten houden. En die. Uh, als, ze de, als het even uh, doorschiet. Dan, dan, dan schieten ze dus iemand anders voor hun hoofd, weet je wel? Nee, nee, nee. Maar, wat, wat, voor motivatie, wat voor motivatie hadden die mensen om überhaupt zich daarmee bezig te houden? Ik, ik zat daar tussen 40.000 gewapende mensen. En de geweren waren allemaal geladen, want ze gingen ook even lekker schieten daar met elkaar. En uh, volgens mij is er geen één dode of gewonde gevallen. En ze waren op een gegeven moment ook. Uh, want ja, Duitsers, dus je weet wel, hè, bier. Uh, op een gegeven moment waren ze redelijk beschonken en er is nog steeds geen gewonde gevallen daar Er waren 40.000 uh, gewapende en zelfs kanonnen hadden ze bij zich mm -hmm. <laughs> Dat waren ja. wel dingen van, van, van 400 jaar geleden of zo, maar... Over het algemeen zal er door beschonken mensen niet meer geschoten zijn, ik. Nou, ik zag ze daar nog uh, met een geweer lopen en een flinke pool bier. En even later stond het gewoon te knallen, dus. Uh... Ja, ja, ja. Over het algemeen gaan ze, toch... wel, gaan ze er wel, gaan ze wel heel verantwoordelijk mee om, hoor. Ik ken ja. mensen bij een, ja, precies. Een ik denk dat mee. het dat het uh... ding is. Die, die uh, een aantal jaar geleden heb ik eens keer, naar nou, staat op mijn blog, blog heb ik dat wel eens geschreven. Uh, heb ik een onderzoek gedaan naar of er nu verband is tussen wapenbezit en het aantal doden dat er valt door uh, door wapens, uh, door vuurwapens zeg maar, en het. Het raar is, in de Verenigde Staten uh, blijkt dat heel erg het geval. En, maar in Europa, op een aantal plekken waar ook heel erg veel wapens per 100.000 inwoners zijn, is dat helemaal niet zo. En het, het lijkt er een beetje op dat het grote verschil tussen die twee is dat in de Verenigde Staten uh, mensen eigenlijk helemaal niet zo'n goede opleiding uh, uh, daarin krijgen. Die leren helemaal niet om te gaan met zo'n wapen. En uh, hoe zeg je dat nou? Wat voor moraal daar eigenlijk omheen zou moeten hangen. Waar je dat voor gebruikt. Weet je? En hoe je het gebruikt. En dat soort dingen. Vaak functioneel weten ze dat wel. Maar er wordt ook helemaal niet uh, gekeken naar. Van hey, uh, Is dit eigenlijk wel de juiste persoon om een wapen te hebben. Weet je? Het is die persoon niet helemaal gestoord. Zoals die Tristel van de Flis uh, een tijd terug in Alphen van de Rijn. Weet je? Waar de politie al jaren op de hoogte was. Dat die geestelijk niet helemaal 100% was. Dat, dat er een kans aanwezig was dat hij over de schreef zou gaan en die heeft gewoon in een winkelcentrum staan schieten omdat hij een vuurwapen had. Dus dat soort screening heb ik altijd wel in mijn hoofd, weet je, dat ik dan denk van nou, ik zou dat nog wel een fijn idee vinden als het door een onafhankelijk, uh, heb, uh, let -let instituut, -instituut zou worden gecontroleerd. Ik in, in vrij de had in vrije Radio al een keer iemand van een, van een schiefvereniging in een uitzending en die zei juist van, nou, die was groot voorstander van een en niet zo, zoals we dat in Nederland kennen, een uh, verlof om een wapen te houden, maar meer een, een buffet om een mm. wapen te hebben. Ja. Dat is net iets net als een vliegbuffet. Of, ja. Iets wat je bijhoudt, wat je ja. moet verdienen. Ja, regelmatig ja. moet bijhouden. Ja, dus daar lijkt het in Nederland ook wel een klein beetje op inmiddels. We hebben eigenlijk een algemeen wapenverbod. Hè? Alleen je hebt een verlof om uh, een wapen te mogen hebben. Toch? Dat moet jij ja, het denk knakend. ik wel weten, toch? <laughs> een gunst van de overheid eigenlijk. Ja, ja, ja. Maar ja, goed, ze, ze ze moeten ook wel een beetje aan. Ze kunnen niet zomaar willekeur toepassen. Uh, dus als je gewoon aan de aan de regels een beetje voldoet van de KNSA, van de vereniging waar je lid van bent, dan en, en je woont niet in één huis met mensen met een strafblad en die weet ik wel wat ze allemaal gedaan hebben, dan uh, dan zullen ze je waarschijnlijk wel verlenen. ik. Echt goede redenen hebben. Ik geloof dat ze ze kijken zeven jaar terug. Je moet zeven jaar lang geen strafbaar feit hebben begaan of zo. Mm. Dus het, het lastige is nu dat, uh, ja, weet je, stel je voor dat je de, in jouw uh, gebied waar je woont uh, twee keer een snelheidsovertreding hebt gemaakt van iets meer dan 30 km per uur. Ja, en dan gaat de officier kijken en dan, dan stel je voor dat het dan bekend wordt bij bijzondere wetten. Ja, dan. dan bij je een beetje overgeleverd aan de goden van hé, hey, hoe ga bijzondere wetten dit oppakken? Als ze het niet druk hebben. En je hebt toevallig iemand te zitten die een hekel heeft aan mensen met vuurwapens. En die vindt eigenlijk dat alleen maar politieagenten wapens moeten hebben. Want de regio Eindhoven is dat jarenlang het geval geweest. Sterker nog, bijzondere wetten in, in Eindhoven hielden zijn eigen regels op na. Die was veel strenger eigenlijk dan, uh, dan Den Haag. En dan in Den Haag voorschreven werd. Uh, dan dat was het zelfs zo dat, uh, ik geloof, de directeur van ASML, die had een uh, verzamelverlof voor een tank. Ze had een tank, een bijzondere wet rond dat van niet kon en zo. En die hadden op een gegeven moment in beslag genomen en er waren beschadigingen aan die, die tank. Ja, dat ding was uit de Tweede Wereldoorlog, gewoon een, een antiek voertuig. En er kwamen wat artikelen in het, uh, in het Landelijk Dagblad en uh, DD, en weet ik het allemaal. En op een gegeven moment begon die bal politiek te rollen en hadden ze net de verkeerde waarschijnlijk genaaid. En, uh, uiteindelijk hebben ze gewoon schip gemaakt. Dus, uh, is een heleboel, een groot gedeelte van die ambtenaren binnen, bijzonder wetten Eindhoven is gelieverd naar andere plekken. Want ze hebben natuurlijk een baangarantie binnen het overheidsstelsel, volgens mij. Maar sindsdien is het wel wat, weer wat schappelijker. Maar, uh, ik, het punt is gewoon, er is een bepaalde kans op willekeur. Dat, uh, dat zou met een brevetsysteem, denk ik, uh, wel beter zijn. Gewoon echt zeggen, van joh, je doet aan deze criteria klaar ja, Maar je kunt hem niet, uh, niet maar te pas, te onpas, gewoon met je wapen over straat lopen. toch? En je kunt hem ook zelfs binnen je eigen huis kun je hem niet zomaar eventjes uit de kast pakken. En denken van hé, ik ga daar eens wat uh, leuke dingen mee doen of zo. We gaan hem eens even schoonmaken en dat soort dingen. En dit zit allemaal best wel strikte regels omheen begrepen, toch eerder voor jou. Voor onderhoud mag je thuis wel uh, maar ja, op het moment dat, uh, dat, de buren, dat zichtbaar is voor de buren. Dat je aan het paraderen bent met je wapen en een beetje uh, soldaatje aan het spelen met in je eigen huis ja, en ze bellen de politie, ja, dan kan je niet op de en dan laat je een spleen. Het is natuurlijk een stukje eigen verantwoordelijkheid ook, om, er, om op zulke manier mee om te gaan, op het moment dat je een, een verlof hebt. Ja, dus was, dat, uh... maar dat is dat. Maar dat zelfs zo in het wilde westen, dat is eigenlijk helemaal niet zo wild hoor, maar uh, had je zelfs gewoon dorpjes, waar gewoon uh, waar een wapenverbod was. Dan hebben we het eigenlijk over een soort, ja, ja het was niet helemaal een anarchistische samenleving. Maar ja, dat heeft wel dankzij Hollywood een beetje die uh, sfeer van, uh, van schietende cowboys en zo en, en allemaal gangsters. Mm. Mm. Terwijl in, in de werkelijkheid... Ja, ja? ja klopt, in, in, in een heleboel dorpjes en zo'n plaats, in, in, zelfs uit bekende uh, westen verhalen, hè, dus de, uh, de uh, Tombstone, hè, die film, die ken je ja, waarschijnlijk ja, ja. wel, dat gaat over, uh, over de broers... Ik kan even niet op de naam komen. Die wel bekende westerse figuren die ja, ja. ook in Texas worden gezien op Kauw, enzovoort. En, en in dat stadje waar zij zaten, dat heel ook zo'n wapenverbod van ja. Dus dat je niet zomaar een wapen kon dragen. Dus het is niet iets heel recents. Je mocht wel hebben, maar je mocht het niet zomaar dragen op straat. Of in de, dus inderdaad, het wilde Westen. Ja, er zijn uitspattingen. Maar ja, het speelt ja. natuurlijk tot verbeelding. Ja, maar even kijken, ja, we hebben natuurlijk uh, leger gehad, politie en nog heel veel andere dingen, maar dan zeggen mensen wel eens van, ja, maar de rechtspraak, dat moet toch echt door de overheid gedaan worden, hè? Die rechters, als je dat aan de vrije markt uh, moet overlaten, dus stel je voor dat een, een rechter uit zijn, ochtends uit zijn bed springt, omdat hij dan... Net als de bakker die zijn beste, het beste brood bakt, omdat hij uh, zijn concurrent slim af wil wezen. Dat de rechter uh, mm. zoiets heeft van ik ga nu de beste rechtspraak leveren voor de laagste prijs. zodat mijn concurrent mm. niet met mijn klanten er vandoor gaat. Ah, nee, dat moeten we niet hebben hè. Ja, er, er is een, er is een uh, redenering, die heb ik heel vaak gehoord. Uh, en inmiddels denk ik ook van ja, uh, daar zit misschien wel wat in. Maar uh, ja, als ik langer erover na zou denken, zou ik er waarschijnlijk wel uitkomen waarom er nee, niet iets in zit. Maar de, de redenering is uh, dat rijke mensen uh, betere rechters kunnen betalen. Ja, ze kunnen nu al de betere advocaten betalen. En, dus. en, en, en betere advocaten. Ja, ja, maar, ja dat is nu, nu ook als, zo uh, inderdaad. O.J. Simpson. Dat, ja, ja, ja. ja. Dus, dus dat argument inderdaad. Dat argument dat vervalt dan vervolgens gewoon. Maar wat nu interessant is, ik, ik dacht... Nou, ik wil dat weten, want ik wil allerlei alternatieven voor die, uh, voor die overheidsgestuurde samenleving, wil ik verzinnen. Ik ga eens zoeken of er ergens private rechtspraak is. En wat blijkt nou, dat is er gewoon in Nederland. Oh, <laughs> dat is okay. heel interessant. Ja. En, dit, en daar hebben uh, rechters, nou dat is in 2018, stond er een stuk over in de trouw. Uh, dat rechters bezorgd waren over spot private rechtspraak. Want dat kan toch niet? Weet je. Oh, er is dus, uh, ja, wat verdorie. Er is, er is een bedrijf, dat heet e-Court. Uh -huh. uh, en die doen gewoon een digitale rechtspraak. Dan gaat het niet over alle rechtsgebieden nog. Hè. Het gaat alleen maar over, uh, uh, over arbitrage en over het advies. Dus over, uh, meer, meer over, uh, uh, over het burgerlijk wetboek. Uh, maar die zijn hartstikke goedkoop en er zitten ook gewoon hele bekwame mensen, dat zijn, uh, uh, dat zijn rechters die, uh, die al jarenlang ervaring hebben, gewoon afgestudeerd zijn. Dus ook niet dat het, uh, stel dat je amateurs is of zo, uh, maar ja, die, die kunnen veel sneller en veel uh, makkelijker leveren dan een, uh, dan een gewone rechtbank. Bij de rechtbank, hoe lang moet je tegenwoordig in de wacht staan voordat je zaak behandeld wordt? Uh, ja, goede vraag. Um, maar dat, dat, dat, uh, bij, bij dat e-court uh, ja. is het in ieder geval een stuk goedkoper. Het is maar 85 euro in plaats van 500 die je alleen al een kwijt bent bij, uh, bij een rechter. Uh, en het is inderdaad ook veel sneller. Ik, ik zit er even te kijken of ik nu uh, kan vinden hoe, uh, hoeveel sneller het ook weer was. Maar ik geloof echt dat het binnen een paar dagen geregeld is dan. Je, bij uh, een rechtbank. gewone rechterbank, ja. dat kan soms wel jaren duren. Hè? Ja, je zit sowieso al weken te wachten op de, op de eerste zitting. Dus het gaat en veel sneller en het is een stuk goedkoper. Dus als je een, uh, een zaak hebt die, die onder het burgerlijk wetboek valt, kijk eens op de website van e kort. De link staat ook op, uh, staat ook op de stuurloospagina. Stuurloosbetrijderadio.com. Ja. Ja, nou, uh, privaat is ook het, het grootste gedeelte van de zaken. Voor mij, mij bekend is. Hè? Dus het strafrechtelijke reeds Dat is dus allemaal uh, zijn volgens mij kleinere aantallen. Maar. Hmm. Um, het, is, het is wel interessant ook voor mensen om erbij stil te staan dat uh, die, die rechtsongelijkheid er juist nu ook heel erg is. Dus uh, de kosten, kosten zijn gewoon heel hoog. De kosten van advocaat zijn heel hoog. Heel veel mensen kunnen het niet betalen, zijn onverzekerd, Dus uh, als je een heel machtige partij hebt die veel geld heeft en die dreigt alleen al met rechtszaken, dat zie je allemaal op YouTube, wat dan ook, van hey, joh, je gebruikt muziek en uh, uh, bam, dreigt brief, kosten, boetes. Uh, het dreigen is vaak al genoeg, omdat mensen gewoon weten van, ja, ik, ik heb dat geld gewoon niet. Het gaat mij honderden of duizenden euro's zeker kosten om, uh, om voor een rechter te komen. Maar ja, ze zijn waarschijnlijk toch een duurder advocaat. Dus, dus nu, het recht van de sterkste geldt juist nu op een, in een heel groot gedeelte van de zaken. Uh, strafrechtelijk is het waarschijnlijk uh, iets minder. Hè? En, uh, binnen bestuursrecht is het ook iets minder, maar zeker binnen het privaatrechtelijke gedeelte. Uh, hè, de, de, rechtspraak officieel is natuurlijk in Nederland gewoon een, ta een taak van de overheid. Men ziet dat ieder grotendeels falen, uh, ja, wil ik niet zeggen per se, maar er is wel een heel groot probleem. En dat probleem wordt steeds groter. Je ziet het in Amerika heel erg. Dus het het, het, het uh, pure alleen het dreigen is al voldoende en langzaam wordt het in Nederland ook zo. Dus ja, om heel eerlijk te zijn, ik vind het niet gek dat uh, private partijen zijn die gaan zeggen van joh, hè? En het privaatrecht is sowieso al iets wat heel erg door de markt ook een beetje ontwikkeld is. In grote zin. Is het natuurlijk gevaarlijk om dat te zeggen. Maar het is een bepaald handelsrecht. Het is niet zo arbitrair van, uh, goh, uh, dit wordt vanaf laag strafbaar. Nee, het is wat meer, uh, wat is voor, wat is het meest redelijk in algemene zin? Weet je wel, dat is altijd de zoektocht geweest. Uh, binnen het binnen Romeins recht had je voornamelijk privaatrecht. Er was eigenlijk niet zo heel veel publiekrecht. Het is eigenlijk dan best wel een recent iets. Uh, dus ja, er, ik, ik denk dat dat heel goed uh, uh, uh, ja, privaat zou kunnen en dan natuurlijk met name dat er keuzevrijheid zou moeten zijn dat, dat het niet gemonopoliseerd moet zijn omdat het blijkbaar niet is, het, gewoon het werkt gewoon niet zoals het zou moeten mm. werken en en en het interessante mensen... is dus dat die e-court die, e die doet dat nu dus ook weet je, dus het bestaat, het is ook niet eens met het argument van, het zou makkelijk moeten kunnen, maar het gebeurt al wat je ook vaak hebt met, uh, met, uh, met die uitspraken die je af en toe wel eens in de media leest. Van, dan denk je van... Ja, maar dit is gewoon niet rechtvaardig, weet je wel. Als je, mm. Bijvoorbeeld, het is uh, met, met Michael Jackson. Hè? Het was uh, de, degene die liedjes down, downloadde van Michael Jackson. er werd zwaarder gestraft dan de dokter die hem... Ja, tussen aanhalingstekens vermoorde. Die kwam mm. er een lichtere straf vanaf dan degene die... Uh, nou, hij ja, ja, ja. downloaden had, weet je wel. Dus, uh, het is allemaal zo scheef of... of uh, dat wat ik, wat ik ook wel zo grappig van met, met de Pirate Bay. Dan, dan kon je aan de uitspraak zien dat de rechter totaal geen verstand van het internet had. Dus die had mm -hmm. uh, brein gelijk gegeven. Dus ja, iedereen uh, die een beetje verstand van het internet heeft, die wist al van oké, okay, Pirate Bay wordt nu makkelijker toegankelijker dan ooit tevoren. Alleen niet via directe adres, maar via allerlei proxies of via VPN of mm -hmm. via uh, weet je wel, alternatieve uh, URL's. Ja, dus uh, oh, mensen worden in één keer stil. Ja ja, ja, ja, ja, ja, heb ik iets gezegd. Van ja. weinig kennis is, dat, uh, uh, dat uh, klopt heel vaak inderdaad. Dat de, dat de rechters daar weinig verstand van hebben. Ik weet toevallig ook dat uh, uh, er is een aantal jaren, dus echt ook alweer uh, tien jaar geleden, uh, is er ook rechtspraak geweest over uh, uh, copyright, et cetera. Als dus het ging om, uh, om PlayStation en dat soort uh, dingen. Dus dat je een PlayStation zou kunnen ombouwen om, um, importspellen en zo te kunnen spelen. En dan zie je in de, in de redenering van de rechter dat de rechter het onwaarschijnlijk vond eigenlijk dat mensen het alleen voor backups gebruikten en voor import. Want de rechter dacht echt, dat hoor je er ook uit lezen, dat uh, alleen mensen uh, die zeg maar op vakantie waren geweest in Japan of zo, dat spellen meenamen. Dat het zo'n klein aantal was, dat dat niet opwoog eigenlijk tegen de hoeveelheid mensen die hun Playstakes zijn. Dat nooit van het internet gehoord je had, had ook nooit gehoord van importeren via een importeur of wat dan ook. Het was echt het fysiek meenemen van een diskette vanuit Japan. Ik ja. dus dacht dat dat de reden was, weet je wel. De enige manier waarop mensen vanuit Japan een spel zouden kunnen halen of wat dan ook. En dat dus daarom uh, het heel onwaarschijnlijk was dat mensen uh, uh, met een valide reden een PlayStation of wat dan ook niet hebben. Dus, dus wat dat betreft. Uh, gebrek en zo expertise op dat vlak is er zeker. En je kunt het niet verwachten van die mensen, weet je wel. Die hebben best wel een grote workload, want ja, ze hebben een monopolie. Bij, uh, uh, ja, goed. ja, maar het is ook wel zo dat er mensen die, die wel echt verstand van internet hebben, en alle protocollen en, en, en technieken en programmeertaal die daarbij horen, die gaan over het algemeen niet voor een overheid werken. Als jij talent hebt, dan werk je voor een bedrijf dat jou goed betaalt. Weet je wel? En dat zie je, de, de heel recent zag je dat nog in die hele affaire rondom de corona-app, die, uh, die minister de jongeren de, uh, de kosten wat kost doorheen wilde drukken. En gelukkig zei Esther Oudhans van de Partij voor de Dieren, niet dat ik Partij voor de Dieren stem, ik vond het een mooie opmerking, uh, die zei van ja, de overheid en, uh, en digitale techniek, die hebben niet een hele goede geschiedenis met elkaar. Nee. <laughs> nou, dat is nog zachtjes uitgedrukt. Hè? <laughs> We ja. kunnen we inderdaad hilarische anekdotes over doen. Ja. <laughs> daar kunnen we een hele uitzending mee vullen. Misschien doen we dat de volgende keer wel. <laughs> ja, meer kan ik er niet van zeggen. Ja, maar nu even terugkomend op de rechtspraak. Hoe zouden dit soort dingen privaat opgelost worden? Dit zijn natuurlijk weer uitspraken waar dan uh, nu nog geen private rechtbank over kan gaan. Maar sowieso het, het auteursrecht, daar denken libertariërs sowieso al heel anders over. Ja. Ja, ik heb voor mezelf, als ik persoonlijk spreek... denk ik bij dat auteursrecht altijd van... je moet gewoon als ontwikkelaar ergens van... moet je zelf in ieder geval zorgen dat het extreem lastig is... dat mensen dat van jou gaan kopiëren. En dat, dat gebeurt ook lang niet altijd. En stel dat het gekopieerd wordt... dan denk ik, dan moet je dus zorgen dat je zelf steeds innovatief blijft. Dat is ook een soort stimulans, weet je. Om niet alleen maar gewoon... Uh, sek bij je producten blijven en, en daar twintig jaar op te willen blijven verdienen, terwijl de markt al uh, jou twintig keer heeft ingehaald. Ja, je hebt ook heel veel programmeurs die, die hebben zoiets hebben, van die doen het een beetje voor het algemene belang, weet je wel, mm -hmm. de, de, de open source wereld, zeg maar, want ik wil het internet een beetje, ja, nog gratiser, euh, of een ja. beter maken, weet je wel? het gratis deel van het de internet wil ik een beetje beter maken. Ja. Maar dit is nu juist, als je, als, je dus, als je dus een ontzettende hekel hebt aan, aan kapitalisten, zoals ze dat vaak noemen dan, hè, de een beetje meer links ingestelde mensen, waarmee ze vaak crony capitalism bedoelen, hè, dus een soort van te sterke verwevenheid tussen bedrijven en overheden. Uh, als je dat dan niet wilt, dan moet je dit soort dingen als auteursrecht, maar ook patentrecht, moet je helemaal niet hebben. Want daar kunnen mensen dus echt gewoon flink op lopen cashen, terwijl ze helemaal niks doen. Nee. Ja, maar je ziet Google hoeveel open source dingen gewoon de nek om worden gedraaid door bedrijven die dus dat, dat intellectuele eigendomrecht gebruiken, dat monopolie dat ze hebben gekregen dankzij overheidsregels om innovatie zo allemaal eigenlijk kapot te maken de kop in te drukken, dat mensen mm. niks ermee durven te doen, omdat ze dus wederom hè, dat dreigen met rechtszaken et cetera, en dat is gewoon super naar, wat echt grotendeels misbruikt en ik denk nou, dat als je dat open zou gooien hè, dus dat, dat, dat Piraterij, en ja, dat is de reden waarom Nederland zo gelet op was, volgens mij, in de 16e, uh, 17e eeuw, was omdat hij gewoon alles drukte wat los en vast zat. Ik kopieerde dat het los en vast zat. Mm -hmm. Dat iedereen een boek deed, Dat je geen lord hoeft te zijn om, uh, om een andere boek te kunnen drukken. Ja, dat ja, is alleen maar mooi dat dit zoveel dingen heeft het gebracht. En ja. En dat en is dat nu ook weer... met de day. Met het delen van allemaal kennis natuurlijk via internet. Hè. Er zit natuurlijk ook een hoop rommel tussen of zo. Maar mensen kunnen er dan ook weer kennis van nemen. Welke dingen dan uh, mogelijk rommel zouden kunnen zijn. En welke criteria je daarvoor moet hanteren. Je. Dus vertrouw er een beetje op dat de mens een lerend vermogen heeft. En dat zich dat juist veel sneller ontwikkelt als er meer contacten mogelijk zijn. Wat dat betreft een meer uitwisseling. Maar Nu komen we natuurlijk toch een beetje op overheid en uh, digitale techniek. Uh, <lacht> Er is al jarenlang, ik denk al een paar decennia, is er bij de overheid uh, uh, de regel dat zij uh, binnen hun eigen uh, activiteiten altijd zouden, de voorkeur zouden moeten geven aan open source software. Nou, je zal de gemeentes de kost moeten geven die nog een of andere verouderde Windows-versie hebben draaien, waar, waar ja. eigenlijk moderne programma's helemaal niet op functioneren. Tja, wel ja, Terwijl, ja. echt tot. Super goed functionerende alternatieven voor zijn. Allerlei Linux-varianten die, uh, die ik weet niet wat kunnen draaien... ...en compleet gratis ook nog. Als ja, je dan over verspeeld belastinggeld hebt, hè? Ja, heel vaak inderdaad. Dat, uh, dan kom je bij uh, delen van de overheid... ...waar je door allerlei uh, beveiligingen heen moet... ...om daar binnen te komen, helemaal gescreend wordt. Dan zie je mm -hmm. dat ze daar overal nog... Uh, Windows XP hebben draaien op een over internetverbinding, uh. weet je wel, want <laughs> zo gehackt kan worden. Maar goed, um, we zijn er alle voorbeelden heen. Ja, we kunnen nog uren doorpraten over allerlei alternatieven, ja, ja, ja. dingen die we nog niet genoemd hebben. Bijvoorbeeld, uh, wist je trouwens dat Central Park in New York, mm -hmm. is dat privaat of publiek? Als je het zo brengt, dan schat ik dat het privaat is. <laughs> uh, nou, het is eigenlijk nog uh, eigendom van de gemeente. Maar yeah. het wordt uitgebaat door een uh, private partij. Ja. En sindsdien ja, ja, is het ja, ja. stukken verbeterd. Het was, oorspronkelijk was het gewoon, ja, uh, tot de jaren tachtig was het gewoon een no-go-area. Uh, er waren ook een aantal verkrachtingen geweest die zelfs het nieuws, wereldnieuws hadden gehaald. Alles zat onder de graffiti en het was vies en het stonk. Totdat mm -hmm. een uh, private partij het overnam van de gemeente. En uh, sindsdien is het uh, gewoon een hele mooie plek om te bezoeken. Ja. Ja, het en graffiti. het verlette is schoon. Mm. Ja. Ben er twee jaar geleden nog geweest? Dat was mooi inderdaad. Gratis entree, hè? Ja, ja, zeker. Ze ja, maken ja. winst, hè, dat bedrijf. Hoe Zo. zouden ze dat nou ja. doen? <laughs> en idee, ja, deze. Ja, is ik daar de... huh? ook? Dus dat is... ja, je ja, hebt er, er ook het in, dan gaan we horen. Kijken En de dierentuin zit er ook in, ja. ja. Dus ja, ik denk dat we een beetje, we kunnen nog zo meteen even doorhouden als jullie willen. Maar uh, ja, we zijn ja, er echt ja. even heen. Ik sluit dit in ieder geval even af met een eindjingel en daarna kun je nog even blijven. Nee, nee, nee, ho, ho, oh, ho, ho. we willen ik... mensen nog één ding meegeven. Oh, nog één ding. Als je nu denkt, ik ben hier zwaar door geïnspireerd uh, en ik wil daar, uh, wil daar in de praktijk wat uh, mee gaan doen. Met veel, heel veel mensen praten daarover, allemaal filmpjes kijken en sprekers daarover horen. Uh, er is in uh, over twee maanden, bijna twee maanden, is er, uh, uh, is er Anargo Vegas. Ik denk dat heel veel anarchisten slash wel Anargo Poelk kennen. Wat in februari normaal plaatsvindt. Hè. Maar er is dus in juli Anargo Vegas. En als dan uh, de ban op het uh, vliegverkeer weer is opgegeven, dan zou je er zelfs live naartoe kunnen gaan. Maar ik ben er vrij van overtuigd dat je het ook gewoon online kunt volgen. Uh, en mocht je toevallig dan daar zijn dan, uh, dan kun je er zelfs nog naartoe in Las Vegas uh, de, de link naar de pagina die hebben we gewoon uh, op de site staan op stuurloos.vrijheidradio.com Koppie. ja, dan ga ik nu even de eindjingel erin gooien Daarna zijn we er nog gewoon uh, weer uh, voor die ene kijker even kijken hoor